Uh, hier laten we meteen beginnen met goud-zilver-bitcoins en de staatsschuldmeter. Uh, laten we eens beginnen met uh, de marijuana index Die is weer iets gedaald vergeleken met vorige week. Hij staat nu op 315.08. Uh, ja. um, gaan we even naar, uh, ja, naar bitcoin. Die heeft uh, niet echt veel gedaan. Hij is uh, ergens in de loop van de week is hij iets, iets gestegen. Naar, uh, ja, ja, naar de 5800 eurotjes. En hij staat nu op uh, ongeveer 57,120 euro. -tjes. Ja, ja is niet spannend eigenlijk. Hij beweegt nog steeds niet. De vraag is, gaan we naar boven of naar beneden? Mm -hmm. <laughs> ja, dat is altijd de vraag. Hè? <laughs> zitten, hij zit gevangen in een steeds kleiner uh, gebiedje. Worden mm -hmm. ja. helemaal ingesloten. Ja. Ja, het eindpunt is ongeveer halverwege oktober. En ja, je, je hebt natuurlijk wel dat er een hele uh, uh, single aan uh, stoplosses uh, zich ophoopt, Waar die in één keer doorheen kan zakken. En sommige analisten die verwachten dat er een, um, een schijnbeweging komt. Dat, dat, dat wil zeggen dat als hij uh, halverwege oktober één keer omhoog uh, schiet. Dat dat niet wil zeggen dat er een boer in het begin. Maar dat hij daarna nog harder naar beneden schiet. Maar andersom, als hij naar beneden schiet. Zou dat kunnen betekenen dat er een mooie aanloop is voor een enorme boer in. Ja. Ja, er zijn sommige analisten. Ja, er uh. ja, is heel veel mogelijkheid om wat ze dan noemen painting the tape te doen. Hè? Dus dat, uh, ja, dat, je, ja, dat ze partijen gaan proberen om zo'n uitbraak te forceren. Om te hopen dat de meute dan mee holdt. Ja, ja, ja. Ja, er was een kleine opleving van de week. Toen lag Bitfinex twee uur eruit. En precies in die downtime goot hij heel even door de 6.800 dollar. Maar ja, dat is dan op een downtime van Bitfinex. Dus dat, ja, dat is dan de vraag of dat het dan, in hoeverre dat het dan toeval is dat het precies op dat moment ineens een koper is. Met hele dunne handel, als er, als er weinig volume is omdat er een paar beurzen dicht zijn, dan is het ook makkelijker om zoiets te doen. Nou, om, uh eventjes ja, omhoog of omlaag te zetten. Maar dan hebben oh, verdacht. Dus dan, dan, dan, dan doen ze op een koers of op een, op een beurs met inderdaad minder volume. ...is het makkelijker om ineens een paar honderd dollar eh, erbij te tikken... ...en op het moment dat het dan weer aanspringt op Bitfinex wordt daar dan ineens gekocht... ...en dat trekt het wel weer gelijk, maar dan komt er toch een beetje een uptrend... ...die je wat goedkoper in kan zetten, dan zeg je dat een uptick die je wat goedkoper kan maken... ...dan wanneer zo'n grote beurs wel online gaat. Er ja. zit ja. Hmm. ook al gebeurd met, uh, toen Mount Goffs dicht was. Ik kreeg ook een hele raar koersbeweging. Ja. Maar toen, dat kwam, omdat hij toen echt niet ging, denk ik, Peter. Ja, ja, ja, ja, ja dan, dan klapt het eruit. Ja. Dat is nu ook zo. Ik kook ik nog steeds, dat roep ik al vanaf het hele jaar, maar ik kook er nog steeds op dat ze binnenkort uh, niet liquide zijn, uh, of niet tofabel zijn, die hele, hele bende. En uh, er, er zijn ook behoorlijk wat uh, tweets uh, deze week ook allemaal de, de wereld ingeholpen. Um, er was een, er, er is een, een op medium.com, daar kun je dan artikelen schrijven, er is iemand geweest en die heeft de onder van, van Bitfinex allemaal lopen analyseren en wat er allemaal verwijderd was. Uh, uh, Bitfinex heeft daarop mee gereageerd dat al die artikelen, dat dat allemaal niet, dat je, dat moet je allemaal niet serieus nemen. Maar vervolgens uh, plaatsen ze dus hun cold wallet storage van Bitcoin en Ethereum. Maar daar hebben we nou net niks aan, want iedereen wil weten wat de dollars zijn, dus ja. Nou, ja. Die beter gedekt is, dat of ze een ja, bankrekening precies. hebben. Dat is waar het om gaat. En daar zeggen ze, ik, ja, ik, ik, ik kok er gewoon nog steeds op. Ik heb mijn gouden klompje aan de kant staan voor het moment dat Bitfinex onderuit zakt. En dan, ja, dan zie ik hem nog wel, de 3000, uh, nog wel onder de 3000 tippen. Nou, mm -hmm. ja, ik denk inderdaad. Er uh, ja. ja, is ja, natuurlijk de, al heel lang over gespeculeerd dat dat Bitfinex geen zuivere koffie is. En ja, uh, en ja, dat is eigenlijk gewoon. ...geld drukken door teters te, te creëren... Ja. ...waar geen dollars tegenover staan... ...en met die teters kunnen ze dan weer... De, ...alle andere crypto's omhoog komen kopen. Ja. Maar als dat hele zaakje dan uh, onderuit gaat... ...dan gaat het natuurlijk in de achteruit. Ja, dan is er gewoon geen bodem meer. Er zijn al die. De, de, de meeste dollars die de Bitcoin omhoog houden, dat zijn de dollars van mm. Dus ja, maar als, als dat ineens uh, weg blijft vallen, dan krijg je inderdaad een beetje zelf. Uh... Dus dan krijgen we een maand 2.0. En ze hebben uh, geloof ik een, uh, een bank op uh, Costa Rica, uh, Noble Bank, die had ook wel problemen, dacht ik. Ja, de, er wordt ook wel over gezegd. En hij zegt, ze: uh, uh, hoe heet het nou? Uh, BitPinek zegt dat dan zelf hier ook. Ongeacht wat er met die bank aan de hand is dat staat weer los van uh, Bitfinex. Dus ja, ik, ik, ik weet het zelf ook niet, maar ik voel gewoon dat er, dat is precies wat jij net zegt uh, uh, uh, Johan was volgens mij die dat zei, van hij gaat dan eerst even naar beneden en dan schiet het pas echt omhoog, uh, of andersom maar ik verwacht dus dat die eerst nu op een uh, negatief nieuwsbericht. Uh, eerst in elkaar dondert. Dat iedereen dan uh, via de media. allemaal wordt bang gemaakt van. nou die Bitcoin is failliet, weet je wel. Terwijl dat, dat natuurlijk niet zo is. Er is een beurs aan failliet. En dat heeft met Bitcoin zelf in principe dan weer niks te maken. Want het protocol draait dan gewoon door. Maar de prijs kan dan. Uh heel erg diep gaan en dan ja, als je dan in de paniek zeg maar de mensen weet te laten verkopen dan kun je hem daarna dit twee keer wil zetten en dan heb je een leuk windje te pakken dus ja, ja. ik verwacht zelf dat hij eerst naar beneden gaat voordat het omhoog. Aan de andere kant het hele ketenverhaal, dat, dat speelt al uh, meer dan een jaar, toch? Nou ja, zolang dat zij niet uh, uh, een rapport hebben van een accountant ja, blijven we ja, ja. spelen zolang dat er geen accountant dat bevestigd heeft ze hebben in Juli van dit jaar hebben ze een als toch een, een soort half statement laten maken. Van ja, we hebben gezien dat ze een bankrekening uh, hebben, weet je wel. Mm. Maar, een, een, echte, een echte bevestiging dat die dollar zijn, die is tot op heden is die uitgebleven. Dus, ja. mm. Ik, persoonlijk is dit natuurlijk de beste scam ooit, hè, want je, je drukt gewoon, uh, je drukt gewoon de munt bij en iedereen accepteert zelfs dollar. En ja. Uh, op een gegeven moment ga je op zwart en al die bitcoins die trek je eruit. Nou ja, en, uh, de directeur die lag in een handje en de rest van de bitcoinwereld die, uh, die loopt een enorme deugd op en wat gaat. betekent uh, dat het in de toekomst nog moeilijker wordt voor bitcoin exchanges dus om een bank te krijgen als ze dat doen. Hè? Ja, ja, ook dat, want dan gaat iedereen weer drie dubbel uh, ernaar kijken. Van ja, zie je wel, wat het is allemaal net. En, nou ja. ja, Er zit er gewoon een hoop gevaar in dat zo'n exchange op een gegeven moment tweet is en uh, dat ze nou het geld kunnen sluiten omdat ze die bitcoins niet kunnen bereiken. Ja, precies. Want ja, het is natuurlijk, dat is nog steeds de zwakke schakel. Je gaat dan weer op een, op een centrale plek, ga je weer je decentrale munt. En ja, daardoor ontstaat er dus een, een risico dat die centrale plek in één keer op zwart gaat. En uh, het is al zo vaak gebeurd. Ik heb met Tricia al veel verloren, Mount Goff en Paul N en nog een hoop andere kleine uh, flut exchanges, weet je wel, waar je dan nog wat van die munten op hebt staan. En dan een maand later denk je ineens van nee, hey. <laughs> ze zijn ineens de lucht uit. Oh ja, dat bleek dan wel aangekondigd. te zijn maar, dat heb je dan weer net niet gelezen, weet je wel. Nou, en dan ben je weer een paar minuten kwijt. Uh, ja, het is wel, ik denk, als, als dit weer gaat gebeuren. Nee, ik, ik vind het uh, dan een terechte vrees van banken om zaken te doen met die exchanges, want ja, ze. Uh, ze lopen dus echt een risico, uh, tenminste als ze krediet verlenen. Dat is uh, ja. natuurlijk wel het geval. In, in dit geval is eigenlijk een hele hoop krediet verleend aan, uh, waarschijnlijk, aan, de, aan Bitfinex om die teters te, te creëren. En dat is maar de vraag of ze daar dan weer bij kunnen. Dat is het, uh, maar ja. ik denk ook dat als dit gaat gebeuren, dat het vertrouwen in bitcoin ook weer een behoorlijke knauw kan krijgen. Dat je... Dat je daar niet zomaar weer bovenop bent. Net dus zoals Mount Gox duurde natuurlijk ook anderhalf jaar voordat het weer voordat ja, de wond, wonden gelikt waren. Dus ja, dan denk ik niet dat het ja, een daling naar 3000 is en dat het dan uh, daarna gelijk weer omhoog gaat. Maar uh, ja, dan hebben we nog een andere. Ja, toch even in de crypto okay. zitten. Uh, hier, hier word je ook niet vrolijk van. Uh, Bill Clinton. In de crypto? Haha. dat zeg schoon is een veen gehuurd. Om te spreken op een... Mooi. Ja, Om te spreken op een uh, ripple event. En die heette Swell. Ja. ja. Het ja dat dat ja? Uh, Clintons nu even heel veel geld nodig hebben om het over water te houden geloof ik. Ja, <laughs> uh, <laughs> Oh, dat zullen ze hem betaald hebben? Natuurlijk ja, een, ja, een heleboel heilende... Daagende... Voor 30 minuten. Ja. Ja. Maar is toch ook voor zo'n Ripple is het ook gewoon een beetje gunst inkopen, weet je wel? Dan mogen ze even gebruik maken van het netwerk van, uh, van de Quinten Foundation. Ja, je vraagt je af of dat nou een uh, goede zet is. <laughs> ik heb het idee dat dat netwerk niet meer is wat het geweest is. Ja, ja ik bedoel uh, Ripple, Ripple was toch al een beetje op de hand van de grote banken en uh, ja... Ja, dat is het, het bankenproject in de crypto, hè? dat is de Ripple. Hm. Ja. ja, we moeten van zeggen, ja, ja, ja, Bill Clinton mag gewoon. Maar hm. hm. nou, je je er toch nog dat ze een keer Ripple behoorlijk omhoog gingen kopen? Nou, hij is natuurlijk in zekere zin een soort van verdubbeld in de afgelopen uh, maand. Maar inderdaad, ik kijk de belangrijkste datum... Voor banken is 1 januari. Want dan worden alle hun assets gewaardeerd voor de jaarrekening. En daarom verwacht ik dat. Dat, dat noemen ze dan window dressing. En dat wordt dan op 1 januari. worden al die winsten bijvoorbeeld. of verliezen. dat kan natuurlijk ook heel. worden dus op die datum. Gelekend. En daarmee bedoel ik, van nou als de bank iets willen doen, dan zorgen ze dat het op 1 januari op zijn piek staat. Uh, want dan maakt ze er het meeste winst mee, snap je? Ja, je zag eigenlijk, wat het, ik geloof nog steeds dat het dus door de bank allemaal een beetje controle gehouden wil gaan worden. En, en dat we daardoor in heel veel munten dezelfde golf. Staan. En als je dus naar vorig jaar of dit jaar, 1 januari 2018, dan zie je eigenlijk dat twee dagen daarna, ...overal de piek plaatsvindt. En dat komt volgens mij omdat die banken op 1 januari alles hoger wilden. Maar, want dan konden ze namelijk het hele jaar zeggen van... ...ja, crypto is met 70% naar beneden. En weet je wel, dat hebben we het hele jaar aan moeten horen... ...dat crypto zo'n verschrikkelijk investering is. Uh, maar ze waren dus net te laat. En dat komt volgens mij omdat uh, de, de Bitcoin-blockchain toen helemaal uh, vastliep... Door, alle, uh, ...door de hoeveelheid transacties die er overheen zie je dus dat die piek net na 1 januari is gevallen bij Elton Oké. Okay. Ja, ja, voor de belastingdienst is dus het ook gevuldig he? hè. Dat was 1 januari, ja, die rekenen dan ja, ook ja. af. Ja, maar, en dat, dat is natuurlijk, en dat is natuurlijk wel, ja. een Nederlandse belastingdienst wel. In Amerika werkt dat weer anders. Ik weet niet in hoeverre ja, dat belangrijk is. En elke onderneming heeft natuurlijk als boekdatum... ...of als rinddatum van het jaar 1 januari voor heel veel bedrijven en is dat het moment dat er een afweging is, dat, dat er een snapshot wordt gemaakt. Dus ja. Dan moeten we het daar maar gewoon op houden. ja. Vandaag ja, ja. hebben we nog meer uh, crypto nieuws, we gaan nu nog even de olie en, uh, en uh, goud. Wat hebben die allemaal gedaan? De ja, opname is uh, woensdag en vandaag nemen de, de olieprijzen, de aandelenprijzen allemaal flinke duik. en duiken. Nasdaq 3% omlaag, dat duikt. 2% en de rente gaat omhoog vooral, de 10 rente in Amerika die is nou 3,2%, dat is okay. uh, heel hoog. Trump heeft vandaag al geklaagd dat de rente niet te hard omhoog mocht, want uh, ja, hij vond het prima dat het wat omhoog ging, maar het moest niet zo snel gaan. Is eigenlijk een hint naar de centrale bank van hey, zet die geldpersen even aan, want uh, dit uh, gaat niet goed en dat is natuurlijk ook zo. Dus, uh, ja, zowel consumenten zitten, alle bedrijven zitten dik in de schulden. Die hebben allemaal een heleboel geld geleend omdat het uh, gratis was. Met het idee dat de centrale banken altijd de rente laag zouden houden. En ja, dat kan nou wel eens, uh, dat, ja, dat lijkt nou tegen te vallen. En ook omdat die 10 rente, die gaat eigenlijk al sinds 1980 omlaag. Dus dat is al uh, 38 jaar. Is dat al uh, nou, zo 36 jaar, geloof ik. Is die rente al aan het dalen? Dat is een hele lange, lange termijn trend. En nu is die voor het eerst daar uitgebroken omhoog. Dus hij, hij zat ook in zo'n kanaaltje, zeg maar, van dalende rente voor 35, 36 jaar of zo. En nu opeens gaat die, gaat die rente is uitgebroken omhoog. Ja, als die rente omhoog gaat, dan gaat natuurlijk iedereen gaat heel veel dingen proberen te verkopen om schulden af te lossen, om maar minder rente te hoeven betalen. Als mensen heel veel dingen gaan verkopen, dan gaan de prijzen omlaag. En dat zie je dan ook aan de aandelen vandaag. Eh, ja, dan 3% voor de Nasdaq. En, en goud blijft behoorlijk liggen. Dus uh, die zit uh, ja, ietsje omhoog vandaag, maar het zit nog steeds rond de 1200 dollar. Maar olie gaat ook hard naar beneden. Dus onder de 73%, nou, ,73 gedaald vandaag. Oké. Okay. Uh -huh. Dus, uh, mijn mijn goudprijs van vandaag is 30 euro de gram. 30 euro de wat? De gram. 30 euro per gram. Ah, Oké. Okay. Kan je het bij Yoshi kopen of um, verkoop? Nee, uh, ik, ik, ik ik Yoshi verkocht het. Hmm. Dus Dat was de prijs op, die ik ervoor kreeg op uh, van op de straat. Vandaag nou, straat niet winkel, maar die, die, die, die is dus uh, bijna 20 lager nog, dan wat de koers op dit moment is. Oké. Zie je die handelaar maakt er een flinke Marken ja, op op. Die, die, die verdient dan weer op, dus ja. Dus als je het verkoopt, dan als je het koopt bij hem, dan betaal je zeker 30% meer. Hè? Ja, zo moet je het zien. Ja, ik denk niet dat hij, het, dat hij daar zo koude munten kan kopen, maar als hij het moet inkopen, dan koopt hij inderdaad onderprijs prijs en met een 20-20% nou, ongeveer. Oké. Okay. Hm. Hm. Nou, we er, is. er is ons nog de staatsschatmeter. Um, je staat op 450. 87,3 miljard in de rood. Nou goed, dan gaan we even naar het nieuwsbericht toe. We beginnen even met wat crypto nieuws. Uh, nou ja, is een heel klein berichtje, een onderzoekrapportje. Uh, uh, de wereld ingeslingerd. En die is afkomstig van Cybertrace en die houden in de gaten wat er in de crypto-wereld uh, gebeurt. En die melden dat er ongeveer een uh, miljard dollar het afgelopen jaar aan crypto-geld verdwenen is. Uh, gestolen, gehackt, noem maar op. En dat is een stijging van 250% ten opzichte van het jaar ervoor. Ja, nou, dat komt natuurlijk voor een deel omdat Bitcoin met, met, met, met, met 300% gestegen is. Ja, natuurlijk. Er heel veel nieuwe mensen erbij die uh, totaal niet weten maar, hoe het allemaal werkt. Nou ja, en omdat... Dat dezelfde hoeveelheid bitcoins dus meer waard is geworden. Dus nu zijn er wel minder bitcoins gestolen. Hè? Of, uh, maar, maar uiteindelijk is het in dollar minder waard. Ja, dat ook natuurlijk. Uh, de vraag is ook hoe je, die, hoe je dat uh, bepaalt, hoeveel er gestolen zijn. Ik oh, uh, bedoel, gaan er mensen aan melding maken dat, dat, uh, dat hun bitcoins. gaan naar de politie toe, zeggen maar, bitcoins zijn gestolen. Ik kan me hoogheid voorstellen dat, dat uh, de belastingen moeilijk gaan doen. Dat je dan. Uh, Echt, uh, ja, ik ben ze helaas verloren. Dat is inderdaad ook wel een veelgebruikt trucje trouwens, en daar bij traders. Je zitten altijd, uh, vlak voordat ze daar aangifte moeten doen, uh, zijn ze plotseling gehackt. <laughs> zijn ze zijn alles kwijt. Ja, ja, ja. nee, <laughs> dan maken ze, ze ook uitvoerig melding van op uh, <laughs> Twitter en zo. En dan gaan ze volgens allemaal tips geven hoe jullie, hoe, hoe jullie dat kunnen voorkomen. En uh, ja, dat lijkt allemaal heel echt. Dat is wel opvallend dat het altijd vlak voor de aangifte is. Hè. <laughs> ja, het punt is daarbij natuurlijk al dat, dat als je ze dan weer tevoorschijn wil halen, dan heb je natuurlijk ook weer een probleem. Uh, ja. Dan, uh, ja, dat is de vraag natuurlijk waar komen die wees vandaan. Je ziet ook allemaal Monero in één keer stijgen, vlak voor de belastingaar <laughs> <laughs> Is Monero toch populair? Uh, ja. Ik zou me iets kunnen voorstellen dat er dus uh, op een bepaalde website scans worden gemeld en uiteindelijk zijn alle transacties natuurlijk gewoon openbaar inzichtelijk, dus op die manier als je als je dat allemaal verzamelt dan van gegevens van mensen die, die melding maken van een een oplichtingszaak, dan kun je toch de bitcoins die kun je als je had er alle, alle bitcoins die naartoe zijn die kun je hè, die staan gewoon openbaar aangegeven. dus ja, maar, dus, zeggen ze zeggen bijvoorbeeld ja uh, we geven, we, geven, we geven Ethereum's weg. Dan moet je er een beetje de Nigeriaanse oplichting sturen. één Ethereum en krijg je twintig terug. Nou, en dan zie je dus dat er uh, vanuit 30 verschillende adressen één Ethereum wordt gestuurd. En dan kun je dat heel makkelijk in een dollarwaarde uitdrukken natuurlijk. Uh, uh. Ik vraag me ook af hoe dat gaat met... Je had altijd zo'n beurs... Hoe uh, heet dat ook weer? shape shift ja. Yeah. Mm. Uh, en daar kan je... You... Ja. Van de ene naar de andere crypto, zonder een account te openen of zo. Je stopt gewoon zo veel van dit in en komt zoveel van dat uit. Ja. En, uh, maar die -shift, dat uh, die gaan nou geloof ik... Erik Voorhees is daar de, de man, maar ja. die gaan geloof ik ja. alleen nog maar met accounts werken. Ja, je kan, omdat het dus uh, ja, 1 bitcoin is hoger dan de meldingsplicht, uh, uh, 5000 euro als jij een financiële transactie voor iemand verricht boven de 5000 euro. Ben jij volgens internationaal, of tenminste, als het geen Bananenrepubliek is en je wilt dus ook in, uh, in Nederland zaken doen, laten we het zo zeggen, dan uh, moet jij eigenlijk aan, aan die vereisten voldoen. Ja, en die Erik Voorhees, die krijgt dus de winst van voor op dit moment. Want ja, die. Die heeft altijd gezegd, ik wil er allemaal niet aan meedoen. Het is ook best wel een libertariër, uh, weet je wel. Met standpunt in wat hij allemaal zegt. En, en nou moet hij er dus, dus toch aan. Maar het rare is natuurlijk dat hij... hij kan natuurlijk wel zeggen, ja, maar ik verhandel helemaal in dollars Nee, maar mm. daar gaat het dat dus toch niet op. Want het, uh, het... Ja, hetzelfde met het goud. Maar ik, ik weet het eigenlijk niet. Want dat goud koop je natuurlijk wel met de euro's. Ja, mm. euro. ik weet het even niet. Ik weet niet hoe het zit. Mijn verhaal is... Je kunt toch een, een, een perceel met, uh, Kijk gewoon een perceel met bouwzand. En die perceel die heeft gewoon de waarde van, uh, van wat de grond het heeft, hè. Je pleurt er een hele hoop bouwzand op, de waarde van een half miljoen. En dan verkoop je dat perceel weer, en dan uh, is het gewoon eigenlijk, uh, de prijs van die grond die wordt dan weer gerekend. En niet, uh, erbij wordt niet het zand wat erop zit meegerekend. Want het is gewoon zand. Maar ja, heb je toch weer een half miljoen verplaatst van eigenaar. Snap je? Doe ja, jij dat iedere dag, Johan? <laughs> nee. <Okay. laughs> dus dan kan je dat toch ook doen? Dat is gewoon... Uh... <laughs> dus, uh, uh, Jeet van anders, Johan. <laughs> Hier hebben wij niks mee te maken dat de uh, AIVD dat even duidelijk begrijpt, dit soort praktijken. Ja, uh, ik heb... Dat is geen financieel advies. <laughs> <laughs> maar ik vraag me wel af, uh, want er zouden nog steeds decentrale exchanges komen waarbij uh, die atomic swaps en zo zouden zijn, dan zou je van de een naar de andere kunnen. Dan, dan hebben ze niemand meer, dan hebben ze geen Erik Voorhees meer om lastig te vallen. Ja, precies. Dus er moeten decentrale beurzen komen. Ja. Nou, begin er eentje zou ik zeggen. Maar voor Fiat is dat ondoelend natuurlijk. We hebben altijd een bank nodig. Ja, ja, ja. En die willen gewoon een naam hebben. Inderdaad. En, en anders krijg je toch weer een partij zeg maar. Die, uh, Ja, dus. We zijn er nog niet. We zijn er nog. Ja, we, ja waarom hebben we dat Fiat nog nodig? Hè? Is het dan het punt? Maar ja. Je kan er nog geen boodschappen mee doen met de crypto hè, bij de Albert dat zal het zijn. Nou oh, is dat het. Ja. Uh. Denken, denken. Denken is ook moeilijk. <laughs> ja. Maar uh, ja, we hebben hier nog een berichtje uh, en daar kwam uh, Jurjen even mee, uh, die helaas niet bij is op dit moment. Maar uh, ja, naast de sexcoin, de fucktoken, uh, de spermcoin, uh, wat hebben we allemaal nog meer? Uh, en ja, ja. andere coins hebben nu ook uh, de AEN. Dan bestaat je eigenlijk nog de fuck -coinen. Ja, natuurlijk, die, die gaan nooit verloren. <laughs> dat is de Jesus-coin, dat is geen fuck-waard, maar uh, die blijven we altijd bestaan. Nee, ja, de fuck nou, nou, heb, heb ik weer net niet. Weer net niet. Nou, de Trump-coin of de... paar, ik, uh, ik zie niet meer staan in uh, CoinMarketCap. -coin. Jesus coin -coin? um, uh, de Jesus-coin of fuck-coin? Dat staat bij CoinGaggo, de fuck-token is het. Maar alle, alle coins staan op CoinMarketCap, toch? Of, uh... Uh, nee, niet altijd. Niet altijd. Uh, je hebt echt van, er zijn er zoveel. Dus dat wil niet zeggen dat als jij een coin uh, uitbrengt, dat die bij CoinMarketCap staat. Ja, maar de dus creativiteit van de ontwikkelaars, hè, met zulke namen allemaal. Ja. En ik denk, denk ik van, nou, ik koop er ook voor een paar duizend euro. Dat is een Heb je niet fok. Nee, ik zou die weten. Nee, deze ken ik niet, nee, nee, nee. Nou, nee, in ieder geval, uh, dat fukt Ja, dat is. Uh, dat is uh, sommige coins zijn echt van die, van die shitcoins. En uh, ja, als ze niet op cap staan, dan zou ik ze sowieso geen flappie insteken. <laughs> de flappie staat wel op. Ik zou er geen flappie insteken, dat is een mooie uitdrukking. De flappie, ja, even... De flapje kooi, ja, die doet nog steeds geen fuck. <laughs> <laughs> oh, de, de flap staat ook niet meer op uh, market Cap. Uh. <laughs> Breng je het allemaal weer bij elkaar? Nee, <laughs> <laughs> hey, de flap is ook van uh, market Cap af. Ik denk dat ze inderdaad een grote schoonmaak hebben gehouden en echt alle shitcoins uh, eraf hebben geflikkerd. Tron staat er nog wel op, maar. Uh... Ja, die dus uh, dus staat nog wel op Koya market Cap dan. Ik mag het voor je hopen. Uh... Ja. Ja, EFV ja, staat er dat nog dat wel. wel op. Ja, ja. waarschijnlijk zijn er ook een hoop exchanges die schoonmaken, houden toch? Ja, ook, ja, ja, ja. ja. Want ja, ja, als je zijn... zo'n zo uh, klein cointje hebt, dan moet je ook allemaal weer een paar giga voor vrijhouden. En, uh, en de hele blockchain uh, ja, moet gezinkt blijven. En, er, zijn ja. een hoop, uh, er zijn een hoop munten die op het moment van Pipitrex af worden gesnikt. De Aurora coin is er één van. Allemaal se CETA-coin, die wordt er vanaf gesnijden. Nou, dat vind ik toch wel bijzonder. Ja, ja het ja. is ook zo, die kleine cointjes zijn natuurlijk wel heel makkelijk. Ja, uh, met fra fraude. Er was laatst ook weer zo'n zo uh, coin. Dan hadden ze, zo of nou 50% aanval gedaan was, maar uh, een heleboel uh, coins verkocht eerst. En dan gaat uh, de chain opeens naar een andere keten toe. En dat kan dan als, je, ja, als, je, als het een kleine coin is, dan zit er, wei zit er weinig hashing power achter. Mm. En met weinig hashing power kan je stiekem zo'n uh, zo 51%, uh, kan je in ieder geval kan je zelf een uh, heel groot gedeelte van de hashing power in de handen krijgen. Ja. En dan kan je eigenlijk gewoon de blockchain editen. Maar dat is met uh, Bitcoin gold gebeurd. Okay. En daarom, daarom gaat Bitcoin Gold ook vanaf. En dit is ook met de e-gulden is het ook gebeurd een uh, anderhalf jaar geleden. En dan, uh, wa toen waren er ineens, uh, nou wat was het, van 55.000 e-guldes uh, die dan verdwijnen vanuit de beurs. Dus dan heeft Bittrex, in de, ons geval van de e-gulden, had Bittrex ineens een, een, een missend bedrag aan i guld. En dan gaan ze dus naar de ontwikkelaars van die munt. En dan zeggen ze: ja jongens, de, we, we denken erover om jullie er nou af te gooien. Want onze, onze saldo's sluit eraan. Ja, en ook. Kan ...dat dan, ja, nee, daar mogen, daar mogen we niks over zeggen, want er is geen... ...dan moet, moet er eerst een, uh, een politierapport uh, worden opgemaakt. Maar ja, de beurs die is aangevallen, dus die moeten naar de politie stappen. Maar dat doen ze dan weer Bitcoin Gold wilde in ieder geval de gehackte munt niet vergoeden... ...en dat is dus dan één op één de reden dat uiteindelijk... Uh, ik weet niet, ik ga er nu bij plakken. Oh, gisteren waarschijnlijk wel. Maar dat is allemaal deze maand, wordt er een hoop munten op die manier van afgegooid. Dat kan een beetje Oké. Nou, zeg niet verkeerd, een beetje zuivering. Uh, ik heb ah. trouwens, de, de, de floppy coin heb ik trouwens wel weer gevonden. Die staat wel op CoinMarketCap. Maar uh, even kijken, hij staat op uh, plaats 2064. <laughs> nee. ja, uh. Maar er is wel een eigen, die hebben een eigen... Uh... Chain. Uh, ik, een chain. Ik, ik zou het niet weten. Ja, het is een coin, maar... er kan eindeloos van worden bijgedrukt. Ik dacht dat dat het was. Dat is geen... Dat uh... is met Dove Ja, ja. Ze, je kan ze gewoon minen ook, hè, als je wil. Dus ik denk dat, inderdaad wel een, dat ze wel een chain hebben of zoiets. Maar uh, goed, ja, um, we hadden het eigenlijk over de IN, Daar ging het over. Uh, dat is een van de token uh, van, van porno-producenten in Nederland. Uh, dus, ja, er zitten niet alleen porno-producenten in, um, er zitten ook bedrijven in die sterren zoals Bobby Iren en Kim Holland uh, vertegenwoordigen. Die doen er ook aan mee. Het gaat om 25 bedrijven in Nederland en die hebben zich ver, sorry, verenigd in deze token. En het doel is nog niet helemaal duidelijk wat ze ermee willen. Ja, ik zie in de telegraaf komen. Ik denk dat dat het is, ja. <laughs> Ja. De Adult Entertainment Network, uh, uh, uh. ja. Ja, we hadden al first dat, dat, dat de de even gebruikt werd. Dus, uh, je, je, we zaten hier voor, van, van tevoren nog voor de uitzending even me, uh, met elkaar over te lullen. En toen... Uh, en toen noemde ik al dat, ja, Nederland maakt het eigenlijk niet uit. Dan kan je gewoon met je bankpas betalen, weet je wel. Maar in Amerika is het anders. betaal je met je creditcard. En als jij als man lekker wil, uh, een avondje wil rukken, zeg maar. Uh, bij een premium uh, abonnement van, laten we zeggen, Pornhub. Uh, dan komt dat op de creditcard te zien. Hè. Als je dan je vrouw uh, thuis komt en die opent een post. <lacht> en die ziet dan in de, de afschrift van de creditcard uh, Pornhub staan. Ja, dan kun je niet af te problemen hebben. Of misschien juist niet. Ja. Dat, kan ook, dat ja. ze denken van, oh arme man, nee, toch wel al te kort. <laughs> ja. Maar dat is met een bankrekening ook zo, toch? Uh, ja, nou, dat hoeft niet. Uh, ja, ja, dat zou kunnen. Maar en, en, ik, ik weet niet, ik, bij ABN of zo, daar, uh, waar ik dan zit, dan... Ja, als jij je corner op A dan, dan, dan staat er altijd <laughs> iets anders op. <laughs> ja, nee, maar ik heb geen papieren ja. post. Van ik ABN, denk dus. dat die bedrijven over het algemeen wel uh, heel ja, discreet daarbij omgaan. Maar... Oh nee, nee, nee, want dat is in het verleden hè, zijn er nogal veel huwelijken uh, door te, uh, kapot gegaan. Uh... Hmm. <laughs> <Nee>. <laughs> dat maar is het is in ieder geval wel zo dat deze tak van uh, industrie, uh, ik denk aan de, aan de porno, maar ook aan de prostitutie, die zouden wel een hoop kunnen winnen bij het gebruik van crypto. Dus daar hoef je geen aparte coins voor te hebben, maar het is natuurlijk wel zo dat ze heel veel moeite hebben om een bankrekening te openen vaak. Ja, ja. Dus, uh, en en ja, er gebeurt natuurlijk veel in, in contant geld en dat is ja, gevaarlijk, niet alleen voor gewone gewone beroving, ja. uh, maar het is ook ja, als die prostituees met uh, inkomsten van een uh, paar weken werk uh, op het vliegtuig stappen, dan lopen ze ook het risico daarop aangesproken te worden op een stapel cash. Dus uh, ja, ik kan me voorstellen dat crypto's daar wel handig in kunnen zijn, ook ja. omdat je ja, geen rekening geweigerd kan worden. Ja klopt, en dat is inderdaad, in de VS was dat ook wel een probleem, Dat, uh, dat als jij in de porno-industrie zat, uh, kon je geen bankrekening krijgen ofzo. We hebben retailers nou... ook, hè? heel veel retailers ja. hebben ook, uh, het is dan wel legaal, maar toch zijn er heel veel banken die daar liever geen zaken mee doen. Er ja. lees trouwens ook een nachtperch. ook uh, Tron en uh, uh, Zencash, uh, die, uh, die worden ook al geaccepteerd door bedrijven als SponHub en ja, soortgelijke. ook weer als je maar geld neerlegt, heb ik vergeten. Oké. Hier heb je 3 miljoen, dan gaat Pornhub jouw crypto accepteren. Ja, ja, En dat heeft dan niks te maken met of het wel of niet anoniem of wat dan ook. weet je wel. Dat is gewoon een reclamestuk. Ik heb er laatst een artikel over gelezen dat het ongeveer 10 miljoen moet zijn gekost. Oké in dit geval. Dat is wel, hmm. wel vreemd op zich, want wat heeft zo'n bedrijf nou te verliezen aan het uh, toevoegen van zijn crypto-coin? Nou ja, ze kunnen er een miljoen van kiezen. een miljoen verschillende. Dus. Ze hoeven ook niet één te kiezen, kiezen. Toch? Ik zou zeggen, zet gewoon een hele lijst van die crypto's uh, op je site. Van uh, nou, je wil afrekenen, boom, crypto's, een ja, Maakt Maak niet uit, de zijn liquideerder van gelijk. Ik denk dat Poenen ook wel slimmers door dat geld voor het vragen van. Oké, okay, jij wil jouw coin uh, hierop hebben. Nou ja, moet je maar lekker schuiven, weet je wel. Ik ja, dus kan, kan, kan het altijd het al vragen, maar ik vraag me af hoe het komt dat zij dat kunnen eisen. Is het dan zo lastig om, uh, uh, ja, om cryptos geaccepteerd te krijgen? Als jij naar de beziende station toe gaat die zegt, uh, ja, ik moet je... Ik, dan wil jij ja, geen crypto's accepteren dat die dan zeggen, dat doe ik pas als ik een miljoen krijg. <lacht> de, gebeurt dat oh. ook met Visa en Mastercard, als die bij de, bij de sales soms komen, dat ze dan uh, eerst een hele hoop geld moeten neerflappen. Ik die, bedoel, die bedrijven zijn ook gebaat bij veel, veelzuinigheid en betaalmiddelen. Ja. Ja, ja, ja, ik weet het niet, ik kan geen antwoord geven. Ik kan het ja. artikel wel eens weer proberen erbij te zoeken. Ja, ik weet ook ja. niet wat voor de ja. deal uh, Visa Mastercard gedaan hebben uh, met MSVN. Nee, maar ik denk over het algemeen is het, is het daar juist andersom. Want ik hoorde altijd dat bedrijven klagen dat zij geld aan visa moeten geven... om, om door visa geaccepteerd te moeten worden. Om de, om de eer om door visa... Door, uh, ja, om een visa te mogen accepteren. Want die bedrijven denken van, nou, dan krijgen we meer klanten als wij meer creditcards accepteren. Maar vooral American Express, die doet dan heel arrogant. Ze zeggen, ja, je krijgt niet zomaar American Express. Dan, dan moet je voor elke transactie 3% betalen. En dat willen ze dan vaak niet. Nou, weet je wat maar, ik denk? Dat waar gaat het dus andersom, de massverhouding? Ik, ik denk dat het komt omdat de masca, Visa en Mastercard hebben gewoon meer gebruikers. En Virtues niet. Dat is gewoon, uh, ja, die hebben nog vrij weinig gebruikers. En die willen die Pornhub gebruiken om meer uh, gebruikers te krijgen. Ja, zou dat dan bij, bij die creditcards van het begin af aan ook anders geweest zijn? Dat toen ze nou, nog, uh, klein waren dat ze moesten betalen, toen ze helemaal groot waren? Kreeg sterker, sterker. het is nog, uh, zelfs zo dat het uh, de hele protocol waar uh, de creditcards gebruik van maken om betalingen te verrichten op... Uh, Internet is bedacht door de porno-industrie. Die hebben zeg maar uh, een manier bedacht dat jij kon betalen voor, jou, uh, voor, voor het uh, bekijken van porno. Dat hebben ze zelf ontwikkeld en uh, die, die creditcards bedrijven hebben dat later gewoon overgenomen. Want de kreuzels die dat ontwikkeld hebben, hebben er nooit een patent op gevraagd. Ja, daarom denk ik dat, ja, je hebt natuurlijk heel vaak dat, dat die uh, industrie die een beetje in het verdomme hoekje zitten, dat die innoveren. Ja, dat, is, dat is altijd al zo geweest. En ja, bij de videobanden, standaarden speelde porno ook een belangrijke rol. En ik, ik kan me voorstellen dat, dat uh, ja, bankieren wordt steeds moeilijker om een bankrekening te handhaven. Mm -hmm. uh, dat, uh, ja, dat crypto daarin in een, in een uh, pionierende rol gaat spelen. En eigenlijk was het al van heel vroeger al zo. Die, toen, toen had je een aantal vrije beroepen. En uh, uh, daar gingen dan bijvoorbeeld de Joden, die ook een beetje een gebeten hond waren, die gingen dan maar die vrije beroepen doen en die hebben daar heel goed in gepresteerd. Dus uh, het kostsoordenbedrijven. Uh, het verdomboekje, uh, dat daar de innovatie plaatsvindt, waar de, waar de overheid uh, die, die, uh, die gaat de gevest op de industrie of uh, monopoliseren. Yeah. En dan vindt de innovatie ergens anders plaats. Ja, en de deur aan deur verkopen, omdat dus, uh, Joden in sommige landen geen winkel mochten hebben. Dat ja, is, maar ja, dat. Uh, de, de, de noodbreekwet wetter, dus dan zie je inderdaad zie je ja, dat. Ja. Uh, en, en, nou dat dat hele onstoordergevoel. Uh, daar was laatst uh, Sears die vraag, geloof ik weer uh, bankroet aan. Dat was een heel oud waarhuis in Amerika, dacht ik. Ja, heel. En uh, dat gaat naar vandaag en onder omdat er zoveel uh, online gewinkeld wordt, denk ik. Oh, en, en zijn daar niet in meegegaan ofzo. <laughs> nou ja, een boot een beetje gemist. Hè. Ja, het is net hetzelfde verhaal als de winkel van Sinkel. Uh, ja. V&D. Uh. free record shop, hè? Nou ja, maar goed, ja. Um, we gaan even naar het volgende bericht toe. Uh, Pieter van Vollhoven, die laat ook weer van zich horen. Hij heeft uh, de Groene Amsterdammer gelezen nog voordat de artikel op internet uh, stond. Dat uh, vind ik wel interessant. Uh, beide berichten zijn om tien uur s ochtends uh, online verschenen. En in het ene bericht wordt gemeld dat uh, Pieter van Vollenhoven reageert op een artikel van de Groene Amsterdammer. Dat op het moment dat het... Uh, ja, het is uh, heel, heel verdacht, maar goed. Hij reageerde te vroeg, net zoals de BBC al eerder meldde dat, het, dat, dat die WTC 7 toren was ingestort voordat hij was ingestort. <laughs> ja, zoiets. Well, waarschijnlijk heeft het al gelezen voordat het gepubliceerd werd, dat zal het wel zijn. Maar uh, Pieter van Vollover, van, uh, die de voorzitter is van. Uh, de Stichting Maatschappij en Veiligheid. Ja, die, die reageerde op een artikel van de Groene Amsterdammer waarin uh, een aantal journalisten uh, hebben zitten speurneusje in het wereldje van, uh, van de slachthuizen. En met uh, name toezicht daarop. Uh, en dat zou dan volgens uh, Pieter van over geprivatiseerd zijn. Ik hoop niet dat het zo geprivatiseerd is als de NS, maar. Uh, in ieder geval uh, de toezichthouders die waren voorheen uh, werkzaam voor de NVWA en uh, die schijnen dan toch graag weer terug te willen naar de NVWA. Althans Pieter. Uh, die vinden privatisering maar niks, want ze moeten veel, uh, ja, ze lijden onder de hoge werkdruk en uh, hard werken. Ze moeten hard werken, ja. En, uh, ze hebben te weinig macht. Ze kunnen niet ingrijpen als ze leed van uh, dierenleed zien. Ja, je ziet natuurlijk een hoop dierenleed in een slachthuis. Ze gaan allemaal dood, hè? Maar, uh... Ook een mooie uitspraak van de heer Van Vollhoven. Hier keurt de slager zijn eigen vlees. Ja, nee. <laughs> oh man, dat is altijd, uh, altijd het verhaal. De, de overheid keurt zijn eigen vlees in duizend en één manieren. <laughs> die, is, die is zowel rechter als uh, wettenmaker, als uitvoerder, als, als beoordeler, als interpretator. Uh. Maar, uh, ja, de, scheiding de, machte, leed. De, de scheiding mag de scheiding Om te scheuren voor die gezegd. <laughs> right. <laughs> Met trias politica. <laughs> ja, triaspolitica. Hey, Aparte is ook wel dat, ja, is, uh, van die andere berichtjes, dat, er, dat de UWV er een enorm zootje van maakt. En wel zegt, nee, maar privatisering moet door de overheid gedaan worden. Want dan uh, kan het gelijk aangepakt worden als het dierenleed is. Dus want de overheid treedt al heel efficiënt op bij misstanden. Uh, en daar, het andere fiasco bij de overheid rolt naar voren. En uh, ja, hier wordt al gezegd, ik nee, moet uh, terug naar de overheid, dan, uh, dan worden misstanden voorkomen. Hm. Maar je kan je wel afvragen wat de overheid, kijk, het hele verhaal van dierenleed en zo, dat is natuurlijk allemaal onzin, de overheid uh, geeft geen bal om leed. Want ze sturen gewoon uh, jonge mannen naar Afghanistan toe om... Uh, en ze sturen Nederlandse soldaten naar Noorwegen toe voor een uh, aanval op Rusland terwijl ze geen uh, jas warme kleding hebben, dat moeten ze dan zelf kopen. Dus dat, de, dat de overheid uh, gevoel heeft, dat geloof ik natuurlijk niet. Uh, niet voor mensen en niet voor dieren, vraag maar een minister Nou ja, de vraag is dan uh, waarom ze ja, in dit soort dingen zo graag in de voedselketen willen zitten bijvoorbeeld. Uh, nou, ja, interessant. De, de enige reden dat die slaakmaak je dus draaien is het de overheid. Al die agrariërs, die boeren, uh, of die die koeien op studieert uh, natuurlijk. Anders dan hadden al die koeien er niet eens uh, geplaatst. Dat was een filmpje die inging op het uh, ding waarom dat hij veganistisch aan het eten was. En hij zegt, nou ik ben uh, een libertariër en ik wil zo min mogelijk te maken hebben met alles wat uh, subtiel trekt. En uh, de hele vleesindustrie is één grote subsidie slurper. Want anders dan waren al die vier stukjes onbetaalbaar geweest. En uh, dus ja, in hoeverre is de overheid niet gewoon zelf heel die industrie? Want zonder al die subsidies voor die boeren eh, kunnen wij inderdaad die biefstuk nooit betalen. Dus, ja. ja, maar er zit ook nog iets bij dat natuurlijk een enorme bescherming van de markt is. Je mag niet zomaar vlees importeren in de EU. Dus uh, ja, als je de overheid weghaalt, dan wil ik het nog wel eens zien dat de prijs dan omhoog zal gaan voor je biefstukje. Ik denk dat die omlaag gaat. Oké, okay. nou ja, oké. Okay. Ja, dat is ook een punt. Dat de wereldmarkt, ook zie je dat de prijzen voor voedsel vaak heel laag zijn en uh, ja, er zijn enorme barrières opgeworpen aan de grenzen van Voort Europa om te zorgen dat er geen goedkope producten naar binnen komen. Ja, maar ook door, door alle regelgevingen, voor boeren en zo, zorg er eigenlijk alleen voor dat je van die enorme vleesstallen krijgt waar we waar de we, die dieren op elkaar gepakt zitten en gewoon ja, geen ruimte meer hebben om te bewegen of zo. Nou, het is natuurlijk ook zo dat, dat, ze hebben, de ontwikkeling bij de EU zijn zo geweest dat ze eerst gaven ze heel veel subsidies aan boeren en die gingen toen heel veel produceren. En toen hadden ze opeens een melkberg en een boterberg en een, en een, en een vleesberg. En die moesten, de EU zat eigenlijk allemaal op te kopen. En de markt kon dat niet verwerken voor de door de overheid vastgestelde hoge, hoge prijzen. Dus toen kwam dat allemaal bij de, bij de EU terecht. Toen later zijn ze gaan zeggen: nou ja, het is eigenlijk onzin dat we dat lopen te produceren. We gaan boeren subsidiëren om geen voedsel te produceren. En dat is nou de situatie waar je in zit, dat er heel veel boeren gewoon betaald krijgen om land braak te laten liggen. Hm. En uh, in, in Frankrijk is dat uh, veel het geval, weet ik toevallig. Ja. Uh, ja, dat is natuurlijk een vorm van subsidie die niet. Ja, die, die, verhoogt, die verhoogt de prijs eerder dan dat die de prijs verlaagt. Ja, het, zijn wel, het is wel subsidie naar boeren, maar ze, ze worden gemotiveerd om niet uh, voedsel te produceren. Dus dat geeft hogere prijzen. Ja, ja het maakt niet zo uit welk poppetje ernaar nou doet. Ja, dat is nu Pieter van Vollen over. Maar uh, de vraag is een beetje waarom de overheid zich hier inmengt. Want ze, ja, ze, ze vinden de voedselproductie natuurlijk heel erg belangrijk. Hè, zoals infrastructuur en telecommunicatie. En, de, de, de dingen die je nodig hebt om een opstand te, uh, te organiseren tegen de overheid, die, die vinden ze heel belangrijk. Daarom willen ze al je, al je geld in een pensioenfonds hebben, zodat het achter slot de rendel zit. Zodat je ja, afhankelijk van ze bent en alle wegen moeten doorgecontroleerd zijn en alle infrastructuur. En ook de voedselvoorziening is natuurlijk enorm belangrijk. Als je daar veel controle over hebt, dan kan je de bevolking in de tang houden. En zelfs als het gewoon dreigend boven en over hangt, dan zullen ze voelen van, oh, die partijen zijn er wel erg afhankelijk van. Uh, de mensen kunnen zich waarschijnlijk niet meer voorstellen dat die dingen zonder, zonder overheid gaan. Maar het is wel zo dat ze bijvoorbeeld in dat laatste stuk, de supermarkt, lijkt wel, het nooit sprake van dat de overheid supermarkt wil overnemen. Dat is dat... Of, of zelfs boerenbedrijven collectiviseren. Het is heel erg ja, het fascistische model. Zeg maar. We schrijven jullie voor hoeveel je mag produceren. Voor welke prijzen en onder welke condities. En een hele lijst eisen hebben uh, Formeel zijn, zijn mensen privé-eigendom. Maar uh, de boeren dus ook. Maar uh, praktisch gezien... Wordt de, door de staat betaald hoeveel ze mogen produceren en, en tegen welke prijzen. En dat, dat is allemaal regulering inderdaad. En, en, uh, ja, ze worden ook gesubsidieerd. Dus ze worden helemaal in de tang genomen. Maar het lijkt dat de overheid zich alleen interesseert, zeg maar, in de voorkant van die voedselketen. En niet, niet in de achterkant bij de supermarkt bijvoorbeeld. Dat willen ze niet. Ja, ook, hebben ze ook wel veel regulering natuurlijk. Maar ze, je zult niet Pieter Vollenhoven horen zeggen, uh, de Albert Heijn moet weer, uh, terug naar de overheid ofzo. Dat zou, zou heel erg verbazen. Dus dat laatste stukje naar de consument toe, dat willen ze kennelijk graag privé houden. Ja, ja ik denk dat ze wel horror uh, het schrik wilt hebben van hoe het in uh, socialistische landen gaat. Van lege supermarkten en zo. En, uh... Zelfs dat geloof ik niet, dat ze daar nou. Uh, Voor oost dat, dat, dat ze zich daarvan bewust zijn. Ik denk meer dat zij graag willen dat, dat alle ellende die ze aanbrengen in die hele productieketen van alles. Dat ze uh, graag willen dat het laatste stukje. Naar de consument toe, door een bedrijf wordt gedaan. Die krijgt dan, kan alle klap opvangen. Dat oh ja. is natuurlijk zo dat, dat, uh, ja, ik had het al eerder ergens opgemerkt, dat, ja, bijvoorbeeld die enorme boetes die er zijn naar uh, social media bijvoorbeeld. Uh, Google, die krijgt weer enorme boete voor uh, Android machtsmisbruik of privacy toestanden. Die, die sociale media moet alles, alle gegevens doorgeven aan de overheid als ze het niet doen. Uh, dan krijgen ze enorme boetes. En dat merk je niet alleen bij, bij sociale media. Maar ik, ik werk zelf bij een bedrijf. Waar je dus ook allemaal van die verplichte cursussen hebt. En die, die cursussen moeten alle werknemers doen. En dan moet je tekenen dat je ze gedaan hebt. Omdat ze bang zijn voor de boetes die ze door de overheid krijgen. Als er een keer een wetje van de overheid wordt overtreden. En die wetten zijn enorm ingewikkeld. Uh, en dan kunnen ze zeggen, nou, we hebben allemaal cursussen gegeven aan ons personeel en zo. Dus wat de overheid doet, is die gaat gewoon die bedrijven dan enorme boeten en belasten. En dan duwen ze, de, maar ze laten die bedrijven er wel tussen zitten, richting werknemer en consument. Uh, zodat die, die consument en de werknemer, die ervaart het een beetje als van, ja, die kutsupermarkt en die uh, vervelende werkgever, die doet allemaal, uh, die laat mij allemaal vervelende dingen doen. Dus die, de schuld komt dan bij de private partij terecht. Terwijl de overheid het hele stuk erachter controleert. Maar alleen eventjes in het contact met de consument of werknemer. Dat laatste stukje, dat laten we dan even door een uh, privé uh, stuntman doen, zeg maar. Die dan de klappen op mag vangen van ja, ontevreden, ontevreden burgers. En De consumenten koopt natuurlijk geen koe direct. Dus um, ja, dan willen ze wel ingrijpen dan. willen ze wel inzitten. Ja, dan gaan we even naar Amsterdam toe. Het uh, zucht onder het groen linkse bewind. En uh, ja, de eerste tekenen worden al zichtbaar. I Amsterdam, ken je dat uh, standbeeld? Ik heb toch het wel boek opgestaan. Ah, oké, okay. ja, het zijn een aantal letters, die vormen het woord I Amsterdam. Ja, dat is uh, te individualistisch. Okay. <laughs> uh, nou, dan het je... woord I, er zijn een boek over geschreven, okay. hè? Maar de, uh... Over zo'n uh, wereld waarin het woord 'ei' verboden was. Dat is, geloof ik. Uh, eh, dat, het lijkt op uh, Ayn Rand We the Living. We hebben alleen maar het woord 'we'. En het uh, is een ander boek van uh, Yevgeny Zamyatin. En dat heet. Uh, hoe heet het ook weer? Ben ik even de titel wel kwijt. Maar dat is ook zo'n uh, boek over waar het individu zo vernietigd wordt. dat, dat uh, daar mogen zelfs geen namen gegeven worden. Daar hebben alleen mensen nummers. En uh, het ja, woord 'ei' dat, dat uh, schrikt. De socialisten heel erg af. Uh, refereert inderdaad aan een individu. Want zij zegt, terwijl wij in deze stad solidair en divers willen zijn. Dus wij, wij, wij willen dat, zegt uh, Femke. <laughs> niet zo dat je nou gezellig naar Amsterdam en India daar niet op uitgaat, toch? Nou ja, het wordt veel uh, gebruikt voor foto's, hè? dat standbeeld. Mensen die gaan erop staan of ernaast staan of ja, daaronder. De, de, de, de toeristen die daar komen, die zijn toch allemaal vrijwel allemaal in zichzelf gekeerd en bezig met zichzelf. Ja, selfies maken, ja, bij alle objecten. Nee, ik bedoel ook gewoon, uh, type vakantie, als jij nou de gemiddelde Amerikaanse toeristie naar Amsterdam, die, die is echt niet bezig met... Uh, ja, cultuur of wat dan ook. Die deel gewoon de koffieshoppen in en, en joint poken. En daar gaat het om in Amsterdam. Dus, maar, dat staat afslag. hier ook. Staat het op opdoeken van de letterbeelden is geen maatregel die de groei van het toerisme zal indammen, erkent Roosma. Daarvoor nemen we andere maatregelen. Zoals Wallen aanpak die burgemeester Halsma heeft aangekondigd. Dit voorstel gaat om de ziel van Amsterdam. Dus, dus ze zijn het eigenlijk over eens dat ze toerisme, toeristen willen wegjagen. Ja, ja. ja. Uh, alleen niet, dat doen ze niet door dit uh, opdoeken van het letterbeeld. Dat gaat uh, niet lukken, maar dat gaan ze doen door de, door de wallen aan te pakken. Het gaat weg of er wordt nu over gesproken. Ja, het is uh, in ieder geval al benoemd in de, in de vergadering van het stadsbestuur. Ja, volgens GroenLinks-fractievoorzitter Femke Roosma staan de letters voor individu individualisme. Terwijl we in deze stad solidair en divers willen zijn. Uh, je kan er ook gewoon een um, um, dingen van Joep uh, recht, maar, maar ja, je bent in Amsterdam natuurlijk, dus dat is uh, het ding. <laughs> ja, en er was ook nog bij het... Uh... Het was een, een ander artikel trouwens, ik heb, ik heb er nog meerdere artikelen gelezen die hierover gingen. Want het ook een beetje gedrocht? zo werd dat genoemd. En het zou symboliseren het grote geld, dat werd er ook nog bij gezegd. Nah. <laughs> het gaat pas in november wordt er over voorstel gestemd, maar het lijkt erop dat de meerderheid van de raad het steunt. Ja. ja, aan de andere kant, inmiddels heeft het toch uh, heeft ze toch ook lang genoeg gestaan misschien. Ja, goed, nachtwacht heeft er ook lang genoeg gestaan. Hè? Laten we dat ding ook maar uh, weggooien. Dat trekt uh, toerisme. Dus ik zou zeggen, opdoeken. Oh. Ja. In ieder geval de stroomtoeristen willen ze uh, indammen. Ze willen dat de mensen een keertje naar een andere stad in Nederland gaan bezoeken. Want uh, ja, de meeste toeristen komen allemaal naar Amsterdam. Ze uh, zijn al een tijdje bezig om. Uh, om het aan te pakken, dan noemen ze bijvoorbeeld uh, Kasteel, uh, maar de slot noemen ze dan uh, Kasteel Amsterdam, of Amsterdam Castle of zo. So. En de Veluwe heet dan de, uh, Amsterdam National Park. <laughs> dit verzin ik niet, hè? dit is echt. <laughs> ja, ja, ja. <laughs> In Nieuw-Zeeland noemen ze dat de war on tourism. Daar <laughs> zijn er meestal de lokale uitbaters niet zo blij mee. <laughs> Ja, laten we hopen voor Amsterdam dat GroenLinks snel oprotte dat uh, de gemeentebestuur. Maar ja, dat duurt nog drie jaar, hè? Ik stem uh, het toch niet, dus... Uh... Nou, over democratie gesproken trouwens. Uh, we, gaan, uh, <laughs> we gaan even naar de verkiezingsbeloftes toe. Uh, er is onderzoek geweest na naar, uh, naar een paar jaar, uh, dat we zeggen, sinds kabinet uh, Lubbers tot uh, Rutte. mogen jullie even gaan gokken? Ieder jaar wordt beloofd dat lasten omlaag gaan. Wat gokken jullie? Wat komt daarvan uit? Nul procent. Ze gaan omhoog. Ja, er is een onderzoek gedaan en het blijkt inderdaad zoals we altijd al zeiden, we worden voorgelogen. Ja, surprise, surprise. Ja, wie had dat gedacht? Als we dat nou gewoon weten, dan kun je dus eigenlijk ook gewoon zeggen van ja, want wat liegen toch altijd. Je weet dat het er tegenovergesteld is. Ja. dat dan is eigenlijk... van euro. Marke Rutte, en dan krijgen ze toch niet. Ja, we gaan er allemaal op vooruit. En, uh... Bij de Bolhuis concludeert dan ook dat tijdens de verkiezingen de burger centraal staat, maar bij de kabinetsformatie zij het nakijken heeft en politieke onderhandelaars samen met lobbyisten uit het bedrijfsleven de boventoon voeren. Ja. Dus bedrijven gaan er gemiddeld 300 miljoen euro op vooruit. Maar dan bedoel je, het niet het MKB, hè? huishoudens met een hoger middeninkomen krijgen doorgaans de lastenverzwaring van zo'n 4 miljard euro. Het toont aan dat de onderklasse en bedrijven stevig als beter worden. van ieder onderhandeling ten koste van het onderwijs en midden- en bovenklasse. Ik denk een beetje als het Nederlandse volk passief wordt gehouden, terwijl en bedrijven over de rug van de goede verdieners zichzelf verrijken. En dat is natuurlijk ook ja, overal het geval dat de middenklasse weggedrukt wordt. Hè. Dus je krijgt een hele grote onderklasse aan proles eigenlijk... die op een uh, leven die net kunnen bestaan. En dan krijg je de middenklas... die wordt helemaal plat belast... Uh, en die werkt zich te platter zonder enige cent vooruit te komen. En dat geld dat gaat dan allemaal... in belastingen naar de overheid toe. En via die overheid vloeit het dan... in de zakken van... Ja, uh, alle, alle rijke, uh, rijke personen, onder andere grote bedrijven die lobbyen. En, uh, ja, en dan zie je de middenklasse helemaal verdwijnen. En ik denk dat, het, dat, dat je dat ook in producten gaat zien. Het valt me bij, uh, bij, bij routers al op dat je of hele goedkope routers hebt... of hele dure, met alles erop en eraan. Maar dat het midden middensegment daar weg is eigenlijk. Ik denk dat dat... Uh, ja, dat dat een standaard wordt bij producten. Bij uh, auto's, hele dure luxe auto's krijgen. En een heleboel uh, hele budget auto's. Maar dat stuk tussen het, het heel moeilijk krijgen. De middenklasse. Mm -hmm. En er valt natuurlijk ook het meeste geld te halen bij de middenklasse. En eigenlijk is het, het idee daarachter is van: uh, de middenklasse die hou je onder bedreiging. Uh, van een grote uh, groep armen met uh, hooivorken. En je zegt tegen die armen met de hooi vorken, zeg je van, uh, ja, je moet ons meer macht geven. Want wij, wij houden jullie, zorgen dat jullie het hoofd boven water houden. En wij geven, garanderen jullie uitkeringen, maar dan moet je wel uh, gelijk heel boos worden op allerlei uh, op de rijken. En dat, dat is dus een aanhoudend dreigement, die grote groep uh, armen die van de overheid afhankelijk zijn. Eigenlijk een, een groep waarvan de middenklasse ook wel aanvoelt. Dat als de overheid de voedselbonden stilzet, de, de uitkeringen, dat er dan gelijk een ontzettende woede, de menigte ontstaat die, die hun gaat aanvallen. En niet, die, die niet de overheid gaat aanvallen. Dus het is, de middenklasse zit gesandwiched eigenlijk tussen, tussen ja, een, groep, een potentiële groep woedende onderklassen en, en, en een zichzelf verrijkende elite. Ja. Dus George Carlin al zei. The poor are there to scare the shit out of you. Ja, inderdaad, ja. Ja, het ja. Ja, is een soort of weapon of mass destruction, die massa aanarmen. Ja. En dat soort machten spelen natuurlijk veel belangrijkere uh, rol dan de verkiezingsbeloften die gedaan zijn. Dat is, dat, dat, dat is gewoon insignificant. Het, uh, dit zoekt gewoon op hoe de machtsverhoudingen liggen en zo wordt het geld verdeeld. En uh, ja, de verkiezingsbeloften dat maakt echt geen bied uit. Uh. Ja, ook al wordt het eh, echt door onderzoeken aangetoond dat je voorgelogen wordt tijdens verkiezingen. Ik durf te wedden dat ze bij de volgende verkiezingen allemaal weer vergeten zijn. En <laughs> Rutte die gaat dan weer, wat zal ze Rutte dan weer beloven trouwens? Was het niet uh, H.L. Menken die zei, uh, it's easier to fool people than to convince them they're being fooled. Ja, en dat, dat, ja ik, dat is ook echt mijn ervaring. Als je tegen mensen probeert te vertellen van nou, je wordt voor de gek gehouden, dan ben je een raar conspiracy, samenzweringsgekkie. Terwijl ze voor de gek houden is relatief makkelijk. Ja. Maar overtuigen dat ze voor de gek gehouden worden, nee, daar gaan ze niet voor. Ze, hebben, ze weten helemaal, ze zijn goed geïnformeerd, ze weten precies wat er speelt. En ja. hou je niet voor de gek? <laughs> ze hebben het nationaal bekeken. <laughs> Dan weet je gewoon ja. dat ze worden weggehouden zijn. In vocatie werkt het veel in al wel. Ja, maar we werken ook met meerdere dingen. Zo. Ik bedoel, ook met, met, met het marketing. Je hebt uh, al jarenlang zo'n bedrijf en die... die... Die verkopen dan apparaatjes waarmee je de, uh, met, met bestraling... Dat is, het is een gewoon bedrijf, een dingetje dat doe je op je, je waterleiding. En die zorgt <laughs> dan met stralingen dat kalk uit je water gaat, weet je wel. En, en mensen geloven daar gewoon in. En dan uh, wordt, ja, wordt aangetoond dat het bullshit is. Maar dan komt hetzelfde bedrijf gewoon weer met een nieuwe. Die precies hetzelfde doet. En strappen het er allemaal weer in. Ja, elektrisch is het wel de. Oké, ik zag een of ander elektrisch willenspiervormingsafslankapparaat. <laughs> Voorbij komen. Ja, dan hoef je niet heel zwaar te trainen of zo. En nee. je plakt dan je gewoon op je billen en dan uh, dan En dan wordt <totstuken> het vet als sneeuw voor de zon. Hè. Ja, waar willens willen is, is een weg. Het is inderdaad heel makkelijk. zie ik ook echt van die hele dikke vrouwen die het gebruiken. <totstuken> Werkt mijn billen zijn kleiner geworden. Ja, op, de, op de reclamefoto zie je altijd een hele slanke mooie dame die dat op, uh, op, aangetrokken heeft, dat apparaat. <laughs> uh, en het is gewoon heel, uh, heel makkelijk om mensen voor de rek te houden. Zeker als ze, als ze willen, iets willen geloven. Ja. En, uh, ja, het is, uh, en het is heel moeilijk om te overtuigen dat ze voor de rek worden. Omdat ze er vast van overtuigd zijn dat ze... Dat ze rationele beslissingen nemen en dat ze goed geïnformeerd zijn en dat ze echt wel weten waar ze het over hebben. Omdat ze zowel Fox als CNN luisteren ofzo. En dat is ook zo mooi. Je hebt een diversiteit aan meningen die helemaal geen diversiteit is. Het is gewoon allemaal hetzelfde via een ander labeltje en dan ja, lijkt het net alsof je keuze hebt. Ja, bij de een word je rechtsom geneukt bij de andere linksom. Maar, uh... Ja, politiek ja. ook natuurlijk. En niemand heeft, ja, ja. Ja, in dit zin, ik misschien de vorige keer ook al uh, gezegd, maar er is een mooie uitspraak van, uh, van Solzhenitsyn, of Tolstoy is het. Dat gaat er, ik kan het niet precies uh, voor de geest halen, maar het ging ongeveer zo. Dat uh, het is, uh, uh, je kan het moeilijkste probleem, ...uitleggen aan de meest simpele persoon... ...als je er maar genoeg geduld en tijd voor neemt. Maar je kan niet het simpelste ding uitleggen... ...aan de meest intelligente persoon... ...als die persoon al een mening heeft... ...en zeker weet dat hij gelijk heeft. Ja. Ik, vond dat, ik vond dat wel mooi inderdaad. Als iemand onbevooroordeeld is... ...en open staat voor iets nieuws... Dan, en, ...maar hij is niet zo slim... ...dan kan je het toch nog wel met veel geduld... ...kan je het uitgelegd krijgen. Maar andersom... Iets heel simpels uitleggen aan een persoon die best wel slim is, dat lukt niet als die persoon inderdaad al het idee heeft dat hij uh, goed geïnformeerd is. Dat hij precies weet waar hij het over heeft. Dat hij rationele beslissingen uh, heeft genomen. En, en vooral ook als hij denkt hij een voordeeltje uit te kunnen slaan. Dat, dat is wel inderdaad wel mijn ervaring. Dat, uh, zeker als het om de overheid gaat, dat als, als mensen van, van, van belastinggeld uh, leven. Op een of andere manier, ja, dan, ja, dan gaat het gewoon echt niet, niet meer lukken. Ja. En als ze wat ouder zijn, ook niet. Hè? Dan ja. heb je zoveel geïnvesteerd in een bepaald gedachtegoed, om dat ja. nog te gaan veranderen. Dan moet je eigenlijk een soort zelfmoord plegen over je leven dat je al geleefd hebt. Stuk van je, je stuk geleefde leven moet je dan weggooien. Het is overigens inderdaad, dat was Tolstoy. En het, de, de, de officiële quote was, en dat is wel het Engels, Hij het heeft natuurlijk het Russisch gedaan, maar the most difficult subjects can be explained to the most slow-witted man. ...if he has not formed any idea of them already. But the simplest thing cannot be made clear to the most intelligent man... ...if he is firmly persuaded that he knows already... ...without a shadow of a doubt what is laid, laid before him. Ja. Mm. Uh, yeah. Maar eh, uh, dan gaan we even naar Timmermans. Dat is ook een man die niet meer te overtuigen is, denk ik. <laughs> <laughs> nou, ja, ja, die leeft ervan, hè. Mm. <laughs> en die hoeft geen belasting te betalen, als eu commissaris. Dus ja... Uh, yeah. Ja, het perfecte kandidaat voor als uh, de oorlog met uh, Rusland in de Oekraïne opgeleid, opgestoken moet worden. Ja. Maar uh, even kijken hoor, ik heb het bericht zelf niet gelezen, maar wil hij uh, Juncker opvolgen? Of, uh... Zijn er mensen rondom hem die zeggen van. Uh... Hij is genoemd. <laughs> ah, is, uh, is het in de Bier-verhaal, Dat is het altijd. Oh, ja, ja. Ik ben genoemd, ja, ik, ben, uh, ik word genoemd. Al. <laughs> professor Arkeman, ik ben Genoemd? Okay, ik weet niet wie was dat ook weer. Hè? Ja, inderdaad, professor Ackerman. Ja. Maar ja, dat schrijft uh, Politico op basis van een steunbrief van Andrea Nales, de leider van de Duitse Sociaaldemocraten, die de nieuwswebsite in handen heeft. Ik ben ervan overtuigd dat Frans Timmermans onze Europese. Hij zal verenigen en versterken en dat u ons naar een goed resultaat bij de komende Europese verkiezingen zal leiden. Timmermans zal later deze week zijn kandidatuur officieel bekendmaken. Mocht hij iets een kandidaat worden, we gaan netje gewoon de Duitse taal over kennelijk, zal hij ook lijsttrekker van de PvdA moeten zijn bij de Europese verkiezingen. De partij wil daar pas volgende week iets over bekendmaken. En op zich vind ik dat wel raar, want de PvdA is eigenlijk helemaal afgelopen, toch? Ongeveer in Nederland. Maar kennelijk Europese. ja. hebben ze nog vrolijk door. Ja, ja het is net als. Een, uh, iets wat blijft voortdoeken. Hè? Dan denk je dat. geen uh, er weg is. maar. Uh, komt het weer terug. Ja, en. en heel veel. Uh, nou ja, wat je. van hoort. heel veel. Uh, baantjes binnen de gemeente. dus die toch. in de. PvdA-posten blijven hangen. Ja, nou. Dat is een, uh, een, een dingetje dat er zoveel burgemeesters van de PvdA's maken. Maar ik weet het fijne nieuw van, ik heb, ik heb het weer ergens zien staan, maar ik kan geen bronnen noemen, dus ver, vergeet het. Maar ze maar zijn allemaal benoemd in het verleden toen de PvdA nog wat te zeggen had. Nou, ik denk wel dat er een bepaald momentum in zit dat al doorgaat. Die, die hebben zich natuurlijk overal ingewerkt in allerlei machtsposities en dat zal ongetwijfeld ook met, met de Clintons zeg maar, zijn, als die nou hun ...hun invloed weer gaan lopen verkopen, uh, via Ripple bijvoorbeeld. Dan denk je van waarom investeren mensen nog in Clinton? dat is toch helemaal afgelopen. Maar ja, die hebben natuurlijk zo'n lange geschiedenis... ...dat ze nog een heleboel fevers kunnen trekken bij allerlei uh, personen in dat hele machtsapparaat. Nou, ja, maar wat ik zeg, het zijn de uitzaaiingen. <laughs> ja, het is, het is inderdaad helemaal uitgezaaid. Ik denk dat, dat, dat je er toch minder makkelijk van afkomt. De, dan, de, ja... de, de, de tumor is weg, maar uh, ja... Er hmm. liggen over nogal een landmijnen. Hmm. is ze nou toch niet gearresteerd van de week? Nee. Heb ik het nee. Nou meer? gehouden. <laughs> nee nee dat gaat nog komen. Oké <laughs> oké. Okay, okay. Nee maar de democratische partij die, die meidt ze eigenlijk een beetje nou, want ja het is natuurlijk een probleem met Bill Clinton zeker nou met Me Too en ja uh, moeten we Hillary Clinton weer zeggen over ja, de, de beschuldigingen tegen Bill, die, dat waren toch echt andere beschuldigingen, want uh, ja, de vrouwen die zeiden dat ze door Bill Clinton verkracht waren die maakten ze gewoon voor uh, trailer trash uit, en, uh, en, of white trash of zoiets. Dus ja, zo ga je daarmee om, als het, uh, ja, vrouw moet altijd geloofd worden bij een uh, verkrachtingsverhaal behalve als het uh, Bill Clinton uh, het, uh, ja. de persoon zou erop en En dat het, ja, Hillary heeft, heeft natuurlijk ook slecht gedaan in de zin dat ze geen vrouwen verantwoordelijkheid heeft genomen voor de verlies. Hij heeft de schuld op Janne allemaal afgeschoven Vooral voor Russen en de Raren. En het, het, loopt, het loopt gewoon niet meer. Dus de democraten die willen er ook vanaf. Die hebben geen zin meer dat Hillary nog een keer gaat. Want ze zien het gewoon niet lukken daarmee. Dus uh, ja, dan gaan ze, op, gaan ze op een tour om hun geld te verdienen. De Clintons. Maar ik denk dat, uh, ja, dat het toch wel moeilijk wordt. om uh, Dat de democraten toch op zoek zijn naar iets anders. En ik denk eerder zoiets als Bernie Sanders dan, of, of, die, of die echte socialisten, dat ze een ruk naar links maken en voor de hele, hele echte links gaan. Mm -hmm. Want natuurlijk Bernie Sanders, Bernie Sanders die toch wel volle zalen, en die dat harde socialisme, dat, krijgt, toch wel, uh, dat vindt wel aftrek bij de oude in Amerika. Hm. En die heeft ook echt een, wat ik van hoor, kijk ik ben natuurlijk niet in Amerika, maar die heeft best wel een, een, een, een fanatieke jonge achterban. Nou, dan, die nog steeds ook met z'n allen Hillary Clinton de schuld van te geven. Dat hij niet mocht uh, runnen. Nou, en het was ook zo. Dat is natuurlijk uit de e-mails gebleken ook. Die door de Russen gelekt zijn. <laughs> maar <laughs> <laughs> dat, ja, ja, iedereen had het over, dat, over door, door wie die e-mails gelekt zijn. Maar het is natuurlijk, uh, ja, niemand kijkt weer over wat er nou instond. Maar wat er instond was gewoon dat ze dat ze Bernie Sanders uh, een donk in, zijn rug, in zijn rug hebben gestoken. Dat hij eigenlijk geen schijn van kans maakte. Nee. Maar uh, we waren bij Timmer Frans. Nee, ik denk dat Timmer Frans wel een schijnvoekans maakt helaas, <laughs> want het is natuurlijk altijd zo'n zo positie ook. Ja, Juncker is ook uit Luxemburg, ze moeten zo'n klein landje hebben, omdat Fransen niet accepteren dat de Duitsers zou leveren en de Duitsers niet dat de Fransen zou leveren. Dus dan is uh, ja, Luxemburg, Nederland, België, dat zijn altijd uh, favoriete landen. Die, moet ook weer, die land moet ook Wordt weer kwijt worden Ja. Eh, is, uh, het is een gewoon een stroommannetje, natuurlijk. Is het eigenlijk. Maar, uh, ja, ik denk Frans Timmerman een prima stroommannetje is. Dat uh, staat gewoon een stroommannetje op zijn hoofd, uh, puppet. Een heerlijke puppet, ja. Dus, uh, ik, uh, ik zou dit nog wel kunnen zien gebeuren. En het is natuurlijk enorm, uh, ja, het is natuurlijk bekend van het oorlog ophitsen. Dus, uh, ja, tranentrekkende, emotionele speeches. We moeten ten strijde trekken tegen de grote vijand in het oosten. De hele NPO, die gaat weer lopen hoe goed hij kan praten. Terwijl ik zoiets heb van, nou, nou ik kan wel de mensen beter horen lullen hoor, maar... Uh... Ik kan niet <lacht> mijn bek houden, dat is ja, eigenlijk belangrijk. Uh, uh, uh. Ach ja, ik, ik heb al zoveel overleefd en dit kunnen we ook wel overleven. Maar van, wat mij betreft moet Junker gewoon blijven zitten hoor. Ja, een beetje dronken, dronken lachen. Iedereen, iedereen op zijn mond kust. <lacht> ja. Omdat hij al lachen. Hij blijft... En die ik dan eigenlijk elke keer van zijn vila. <laughs> Als hij een stukje moet lopen, moet hij ondersteund worden door allerlei mensen. Ik wil gewoon een petitie doen, een junker moet blijven. Ik <laughs> <laughs> junker nog een termijn. Ja. <laughs> Toen, <laughs> laat Juncker zijn werk afmaken. <laughs> <laughs> nee, goed. <joh. laughs> Gaan we <nog> even <laughs> verder. Plus klaar. Ja, uh, ja. Nee, ik heb hier nog een artikeltje liggen trouwens. Uh, Kijken we een bruggetje kunnen maken. Ik zie hier allemaal euro's liggen. Dus het dus heeft iets met Europa te maken. Over corruptie gesproken. Oh, het gaat alleen maar over eurobiljetten. Oké. Okay. Justitie eist 100.000 euro en uh, van waardelijke zelfstraf uh, tegen uh, Tilburgse uh, autoverhuurder. Ze verhuren aan. Satudara, oh, jezus, mag dat ook al niet? <laughs> Inderdaad, je bent ons dus geen auto's verhuren aan de motorclub. He, wat oh, raar is wat je denkt, van, nou, het hele probleem van die motorrijders, is een ja, motorclub, dat mag niet, nou, dan gaan ze een keer een auto huren, nog niet goed. <laughs> oh, ja, ja, ja, ja, ja. Autoverhuurder weer, je uh, mag, mag dus kennelijk niet aan, maar ja, als je de verkeerde klanten hebt, gaan ze naar elkaar als Satu, Satudara- en uh, een broodje koopt bij de lokale bakker, gaat de bakker dan ook, uh, wordt hij dan aangeklaagd? Uh, dit, dit is weer zo'n geval van, ze gaan, ze gaan het leed naar achter. Ja, sorry. Nee, de bakker is aan Ja, inderdaad. Uh. Uh, dus ze, nog ze duwen de controle naar de onderdaan toe. Hè. Dus uh, die bedrijven die worden nou allemaal panisch. omdat ja, Je krijgt 100.000 euro boete, dan moet je wel heel goed opgeletten. Dus elk... Elke klant waar er misschien een vuiltje aan zit, of de creditcard één keer wordt geweigerd, dan wordt het uh, gelijk de deur gewezen, want ze willen niet uh, in de toekomst 100.000 euro uh, celstaf krijgen. Ja. En, en, en misschien is dit wel een beetje een verhaal, hoor, want het is, uh, tenminste, uh, de Openbaar Ministerie verdenkt ze van witwaspraktijken, want deze mensen, uh, 48-jarige vrouw en 49-jarige boer en 71-jarige vader, uh, die zou in twee jaar tijd voor tonnen aan auto's gehuurd hebben. En dat contant geld hebben afgerekend. Dus het is natuurlijk een beetje een manier om, uh, om geld weer te wassen, inderdaad. Wat ze waarschijnlijk in de drugshandel dan verdiend hebben of zo. Dat weet je niet, dat is gisteren. Nou ja, ja. <lacht> ja. Cash verdiend, daar ga ontzettend veel auto's huren. Het is een beetje een beetje breaking bad scenario, hè, waarbij je zijn auto was redt. Dus. De truc is dan om daar, uh, ja, er komen ontzettend veel mensen cash afrekenen. En, uh, nou ja, zo kan uh, dat dan wit gewassen worden. Maar het moederbedrijf van de Hecht wil er niets mee te maken hebben en besloot zelf de deur van het filiaal te sluiten en een nieuw filiaal te openen. Mm. Ten laste legging staan 10 financiële transacties gemeld. samen goed voor ruim 200.000 euro. Justitie ging eerder vanuit dat veel hoger bedrag, dat zo wit gewassen zou zijn. Dus, uh, en dan is er ook een vergunningsplicht. Dus Herst Nederland besloot zelf besloot om het Tilburgse filiaal te sluiten. Uh, Oosten destijds. Lof van burgemeester noord en Al, uh, Ja, Je krijgt natuurlijk lof van uh, dat soort clubs. Tilburg kent sinds september 2017 een vergunningsplicht voor autoverhuurbedrijven. Dus je moet een vergunning hebben om autover te huren. Zo wil de gemeente malafide praktijken uh, bedrijven weer. Uh, volgens justitie, politie gebruikt criminele huurauto's om bijvoorbeeld wapens en drugs te vervoeren. Twee derde van de autoverhuurbedrijven in de stad is inmiddels gestopt. Dus ze hebben een vergunningssysteem ingevoerd. En twee derde van de autoverhuurbedrijven zijn gestopt. Ja, uh, gaat lekker. Ja. Dan gaan ze gewoon in België een auto huren of zo. Uh. ja Het is natuurlijk uh, wel. De truc waarschijnlijk dat dat geld terugvloeit naar de leden van die, van die motorclub. Uh, mm. Ik denk niet dat ze echt allemaal auto's gehuurd hebben, maar. Nee. Zullen we de volgende, volgende keer gewoon elektrische fietsen doen? Ja, maar <laughs> ja. Kijk, maar daar ook weer een stelsel. Hmm. Ja, de stap van Satudara naar uh, D66? Die is maar heel klein. Ja, ik weet niet. Ja, het is allemaal een vereniging van mensen. Ja, ja een vereniging van criminelen dan bij de politici in ieder geval. Ja. Maar ja, pech tot gaat weg en uh, uh, in zijn afscheidstoespraak hield hij pleidooi voor compromis en redelijkheid. Dus eigenlijk uh, beschuldigt hij iedereen van de extremiteiten. Vanuit de overtuiging dat de overgrote meerderheid van Nederland zich niet herkent in extremen. In extreme. Dus hij, hij ziet overal extremen en uh, D66 is daarmee natuurlijk heel erg gematigd. Hij neemt stelling tegen de extremen. Maar dit is wel leuk, Pechtold zei met de klem dat zijn vertrek niet met de recente negatieve publiciteit te maken heeft. De, deze D66-leider raakte de laatste week in opspraak nadat een ex-vriendin de publiciteit zocht over een verbroken relatie met hem. Ik heb al voor die kwestie besloten dat het tijd was voor een nieuwe generatie. <laughs> Ook slechte peilingen hebben geen rol gespeeld. Hij gaat heel erg uitvoerig in op wat er allemaal geen rol gespeeld heeft. En volgens mij is dat een slechte tactiek. Want uh, dat gaat juist de aandacht vestigen. Want ik was het bijvoorbeeld bijna weer vergeten van die ex-vriendin. En nou denk ik van, oh ja, hey, uh, was... hij stond in een schandaalbladen. Uh, dus uh, ik, denk, ik denk dat het juist de aandacht opvestigen. Ik denk dat je het beter helemaal niet kan noemen. We, we gaan, wij gaan hem gewoon alleen. Maar uh, uh, onthouden op basis van die, uh, mislukte relatie. Zullen we dat wel spreken? Mm -hmm, ja, ja, nou, ja nou, dat appartement ja, ja. in Scheveningen. Ja, uh, Wat hij niet bij de belasting hoefde op te geven, want dat was een cadeau van een vriend. Ja, zeg eens, ik al dat er daar aan nog moeten doen. Nu gewoon een woningcadeau. Een stapel bakstenen. Ja, dat is ook zo'n mooie ruggenoemde pech tot een uitstekend debater. Die houdt van het politieke handwerk. Het is also, alsof het een soort metselaar is of zo. Een hartstochtelijk verdediger van de democratie. Dat is, uh, hij is tegen, tegen, ja, uh, tegen referenda als ze niet passen in wat de mensen horen te vinden. En iemand met wie je altijd zaken kunt doen. Dat vind ik ook wel tegenstrijdig. Want als, je, als jij met uh, als je handjeklap klapt zit te doen met Pechtel, Dat betekent dat het geen hartstikke verdediger van de democratie is. Want iemand die dat is, die, moet, die zou gewoon moeten zeggen. van nou, Het volk heeft besloten met uh, meerderheid uh, hiervoor te zijn. Dus uh, er valt bij mij geen zaken te doen. Maar Rutte zegt, er valt met hem goed zaken te doen. Dat is helemaal in tegenstrijdigheid met, uh, met het uh, democratieverhaal. Zaken doen met Rutte betekent gewoon dat je 180 graden draait uh, om, uh, om uh, een handeltje op te zetten, zeg maar. Om een uh, deeltje te sluiten. Een te sluiten, dat is gewoon je achterban vernaaien. Dus uh, nee, dat waar ik even over pech al kwijt. Gaan nou, we verder naar de Shetland-box, denk ik. Shetland-eilanden. <laughs> ja, dit dat is, wel, dat is er mijn, uh, een heel mag bericht. In. Er is een wet gemaakt die hij verbiedt om de Shetland eilanden in een box on the maps te, op, op elkaar te zetten. En dat, uh, Wat ze dus altijd deden is, die Shetland eilanden liggen nogal end, end naar het noorden toe. Dus als je, die, als je al die zee tussen moet tekenen, dan wordt zo'n kaart heel groot eigenlijk. Om, omdat er zoveel zee op staat. En die kaartenmakers die hebben dan... Uh, die halen die Shetland-eilanden dan dichter naar Schotland toe. En die zetten er een, een boxje omheen. Om aan te geven dat het niet echt daar ligt, maar een stuk verder naar het noorden. Yeah. Yeah. Dus yeah. De reden is dus wat minder zee op de kaart te krijgen. Maar daar nou is er dus een wet aangenomen die dat verbiedt. <laughs> uh, want ze zeggen, ja, de, de, de, de Shetland-eilanden hebben enorm veel betekend voor. Een uh, van uh, de, de, de, de argumenten is: nobody puts Shetland in a box. Ze zeggen uh, ja, we hebben enorm veel betekend voor de cultuur en uh, van, de, van het Verenigd Koninkrijk. we ja, zijn te belangrijk om in een box geplaatst te worden. En ja, dan vond ik het ook wel apart. However, it does note that authorities can avoid complying with this if they provide information about their reasons. Dus als ze een goede reden geven, dan uh, kunnen ze... het. Uh, ja, dus dat staat eigenlijk helemaal dergelijk op. Maar dit soort dingen maken zich wel druk over... Uh. Mm. Ja. dat op landkaarten de Zetlandeilanden in een boxje getekend worden. Ja, ja. ja, ja ik heb er die... uh, niks op, op te zeggen. Ja, wie gebruikt die kaarten nog, uh, überhaupt? Ja, nou, bij uh, heb je gewoon ja. alles op ware afstand zitten. Ja, ja dat zou wel wat zijn als je dan in, die, in, in, in, die, uh, in je tom-tom ineens -tom in zo'n boxje moet rijden. Mm. Ja. hoe zit het dan met de Falklandeilanden. Ja, ja, moet ja. <laughs> je de hele Atlantische Oceaan erop zetten. Oh, zo, ja, in verhouding. <laughs> <laughs> Dan zie je eigenlijk ook een heel klein, klein stipje van het Verenigd Koninkrijk. Ja, wel. Ook al eiland nog niet in een een Ja. Het <laughs> is wel vaak nog een, een klein strookje op uh, Antarctica ofzo. Dat of wordt voor Nederland ook een... lastig, want al, hebben we dan nog van die eilanden daar in uh, Aruba of zo of dat soort dingen? Ja, ja, volgens mij. Ja, dat zijn allemaal autonome uh, ge gebiedsdelen met een bepaalde status ofzo. Uh, binnen het Koninkrijk, zoiets. is je dat je verplicht Nederland in een bokje moet tekenen op elkaar. Ja, Een roze, wit, blauw bokje. Ja. Weet ik Weet niet, het is vast wel een uh, commissie die zich hierover gaat uh, buigen en die is niet ontevreden met het salaris dat ze erbij krijgen. Misschien hebben ze Pieter van Vollenhoven nog één huur. Maar uh, ja, we gaan heel even snel verder. Ik zie hier uh, mensen met een grote eu uh, logo zeulen. De euro. <laughs> ja, wat is er mee aan de hand? De EU-landen krijgen Brusselse miljarden niet op. We belanden ah. in een projectsituatie Dus... Uh, EU-landen krijgen miljarden uit Europees investeringsfondsen. Dat zijn al die fondsen die eigenlijk al in het leven zijn geroepen uit de printingpress-fondsen Om de economie te redden naar de volgende 2008. En van de 460 miljard euro die in de begroting beschikbaar is. Voor werkloosheid, scholing, regionale, plattelandse ontwikkeling en duurzame visserij. Was vorig jaar 16% uitgegeven. Dus er ligt totaal 267 miljard op de plank. Nou, dat ligt natuurlijk niet echt euro's op de plank. Maar het is meer dat ze durven de krediet-expansie uh, tot uh, zover op te rekken. En dat is een record. En het zijn vooral de arme lidstaten, zoals Bulgarije, Letland, Litouwen, Kroatië, Slokije, Roemenië, Polen en Hongarije, die hun toebedeelde investeingsschulden niet opkrijgen. Dus Polen loopt 33 miljard mis. Laat Polen nou ook net het land zijn waar ze een schurfteken hebben aan Brussel, omdat die... Uh, zich niet met de immigratiebeleid uh, verenigen. En de, de reden waarvoor dit is, er vaak de achterstand door een belabberde overheid die geen raad weet met de complexe regels rond de EU-subsidies. Die, die regels voor die subsidies hebben ze zo ingewikkeld gemaakt dat die polen er ook niet uitkomen de, ja, Dus je moet echt een ontzettend insider zijn om het uh, om te lukken hierop in te schrijven op dit geld. En vaak zijn lidstaten niet in staat de helft eigen bijdrage te leveren. Voor Nederland staat er nog 725 miljoen klaar. Dat is maar 0,23% van het Nederlandse overheidsgeld. Maar voor Polen gaat het om 33 miljard euro. Dat is 17% van de Poolse begroting. Dus die lopen aardig wat geld mis. Dus uh, ja. En, en, en dan geven we dus eigenlijk zelf toe: de Alex Brenninkmeijer, Nederlands lid van de Europese Rekenkamer, dat we belanden in een situatie geldzoekproject. Dus we hebben eerst het geld en het is wanhopig op zoek naar een project. Wat natuurlijk wel aan al die ontzettend ingewikkelde regels gaat doet. De rekenkamer overigens heeft de rekenkamer voor de tweede keer op een voorzichtige goedkeuring aan de manier waarop de EU-budget voor 2017 wordt uitgegeven. Dus een 6 hebben ze gekregen voor dat budget. Voor 2016 uh, heeft de rekenkamer nooit een budget goedgekeurd, omdat er zoveel onregelmatigheden in de uitgaven zaten. En het aantal onregelmatigheden is gedaald van 4,4% naar 2,4%. Maar uh, ja. Ben pleit ervoor dat de rekenkamer meer aandacht besteedt... aan het nutten van de subsidie- en de investeringsregelingen. Dus dat deze daarvoor niet uh, nut ja, dat is niet belangrijk. Het komt best dat het tolweg rechtmatig met EU-geld is aangelegd. Maar wat heb je eraan als er vlakbij al andere goede bereidbare wegen lagen? Dus ze uh, oh, geven eigenlijk toe dat er gewoon wegen naast andere wegen... goede wegen worden gelegd, gewoon om subsidie binnen te halen. Ja, dat, dat er meer naar het nut moet worden gegeven. Eigenlijk, dit geld gewoon, levert gewoon al een foute investeringen op. En het wordt weggehaald bij mensen die dit goed hadden kunnen investeren. Dus je, je hebt mensen die willen net een investering gaan doen, die hebben daar goed over nagedacht. Het is hun eigen geld, alles staat op het spel. En dan komt de EU, die zegt, hup, we pakken dat geld af via belasting of via inflatie. En dan gaan we dat geven aan iemand die een weg bouwt naast een andere weg. Ja, en dat is natuurlijk niet goed voor uh, economische welvaart. Ja, ja, en dan komen we nog bij die pontie, die uh, pensioenheid. Een eh, uh, je moest ook even wiki uh, die dat waren, maar het, uh, ja, die uh, doen een budgetvoorlichting. Ik weet niet of je dat al eens gewoon gehoord hebt. Ja, het is een instituutje. Ja, opgericht in de jaren mij, 70, die... zeg je Yashi? Dat is nieuw voor mij. Nee, maar in wel geval ze bestaan en uh, dat wordt ooit opgericht om uh, te maken. Je, je zag ze wel eens voorbij komen in de postbus uh, 51 uh, spotjes. Hmm. Die gingen dan uh, ja, mensen uitleggen hoe je, hoe je nee, zelf moest uitgeven, ja, <laughs> of dat sparen goed voor je is, of uh, dat soort bullshit, weet hmm. je En uh, ja, die lopen nu te zeggen van, uh, ja, pensioen dat is uh, goed voor je, dat moet je doen en uh, eigenlijk moet iedereen verplicht een pensioen zijn ja. mensen zijn die dat niet hebben. hebben. Nee, zijn steeds meer ZZP'ers in Nederland. En die ZZP'ers krijgen overal pijlen in hun rug. Van alle kanten de vakbonden, die willen ze niet hebben. Want die willen het liefst dat iedereen in een loondienst zit. En eigenlijk wil de overheid denk ook het liefst dat je gewoon in een loondienst zit. Want dan ben je helemaal goed, uh, ja, dan zit je helemaal goed ingebokst in een framework waar je niet uit kan. Die ZZP'ers zijn dus ook een beetje, uh, een beetje, ja, het zijn freelancers, dus dat is heel lastig. Dan willen ze eigenlijk verplichten ook pensioen ook, uh, op te bouwen. En volgens het onderzoek van Nibud komt nu 44% van de gepensioneerden die voorheen zelfstandig ondernemen waren moeilijk rond. En dan zeggen ze heel vaak, vinden mensen, dus de mensen dat zijn dus onderdanen, dus het zijn niet de mensen in het, in het machtsapparaat, vinden mensen het lastig zelf voor een pensioen te gaan sparen. Mensen zijn, mensen zijn vaak te optimistisch en geven het geld liever uit uh, dan dat ze het apart zetten voor later. Met die wetenschap is het heel verstandig om mensen, te helpen met het opbouwen van een pensioen. Te helpen helpen is dan een pistool op een hoofd zetten om ze te verplichten. Dat zegt Gabrielle Betonwiel <lacht> van het Libut. En het parte is dat, dat, dat ze eigenlijk niet meer toegeven dat de overheden geen mensen zijn. <laughs> want want uh, mensen hebben, zijn te optimistisch en ze geven hun geld uh, gewoon uit in plaats van te sparen. En dan hebben we een overheid die heeft, uh, nou hoeveel hadden we aan het begin 450 miljard euro als schuld. Dus die hebben ook niet echt veel gespaard kennelijk. Maar die, die overheid die gaat ze dan verplichten want die, in die overheid zitten dan niet mensen. En die, en die niet mensen die weten wel hoe je moet sparen en, en niet direct moet uh, uitgeven geld. En, uh, en uh, wat voor later opzij moet leggen. Want dat zie je gewoon terug direct in het overheidsbudget. En uh, dus die dieren die in de overheid zitten, die gaan de mensen die dat niet kunnen verplichten om ook aan een pensioen te sparen. Ja. Maar dat toch die is de minister Koolmees. Die, uh, Laten we het gewoon wolven noemen die bij de overheid zitten. Mm -hmm. uh, uh, Hominus, Homus, Lupus, Hest. Uh, wat uh, hoort het? Uh, Hobbes ook weer zei. Ja, ja. De mens is gelijk een wolf. Hij heeft het dan niet over de mens. Want later schrijft hij van: uh, er zijn mensen die een herder nodig hebben. Om tegen de wolven te beschermen. Maar die wolven, dat zijn natuurlijk die, uh, nee. die roofdieren daar bij de overheid. Die uh, aas op de, de, de pensioenpotten. De wolven en huh? de schapen. Ja, ja, het idee ja. dat de overheid in Amerika zie ik heel veel van die pensioenfondsen daar vliet gaan, al dat ze rode, ja, die kunnen, die kunnen echt niet met geld omgaan. Het is natuurlijk andermans geld. En, ja, zeker als mensen het verplicht moeten inleveren, dan is het heel goed, eh, uh, leeg tanken, zo'n pensioenfonds. En die pensioenfondsen in Nederland, die worden natuurlijk Europees leeggetankt via de, ja, de, via de euro. Maar, uh, ja, in Amerika heb je natuurlijk veel groepen die zeggen dat er overheid reptielen zijn. <lacht> ja, <dat lacht> ja, ik dacht dat altijd, ik dacht van dat een hele rare raar idee hoe nee, komt dit daar weer vandaan. Maar eigenlijk zeggen ze zelf de hele tijd dat ja, mensen die, zijn, die zijn niet in staat tot A, B, C en D. En mensen moeten verplicht worden C, D en E te doen. En eigenlijk impliceren ze daarmee dat zij zelf geen mensen zijn. Degene die, die het pistool vasthouden. Die dwingen gaan doen. ja, ja ja goed ja dat vind ik ook wel weer grappig hè dat is dan doen dan een budgetvoorlichting Maar ze raden eigenlijk iedereen aan of ze willen eigenlijk iedereen verplicht om aan een ponzi scheme mee te doen uh, ja toch ja, ja. De AOW is zeker een ponzi scheme en pensioenfondsen zouden het natuurlijk eigenlijk niet moeten zijn omdat je werkelijke productieve assets belegt zoals bedrijf en lening en zo en die, die kan je later weer doorverkopen en van dat geld leven maar het punt met die, uh, ja, de pensioen. generaties na jou, die moeten voor jou pensioen betalen, daar komt het dan neer. Dus dan is je ja, een maar wijze dat fonds is, is, is, die... Er zit natuurlijk een, een verschil in als jij uh, bij de AOE is het, is het zo dat de nieuwe generatie betaalt direct de oude generatie. Ja. En de volgende generatie moet hun uh, verhaal weer betalen. Maar uh, je kan natuurlijk wereldwijde aandelen kopen of je, je kan wereldwijd beleggen en dan kan je het wereldwijd doorverkopen. Je verkoopt het wel door aan de volgende generatie en daarmee ja, leef je nog van de volgende generatie. Maar die kopen dat ook weer om voor hun pensioen op te bouwen. Als dat gewoon een bedrijf is dat geld oplevert, dan is daar niets mis mee. Ja, ja, maar goed als je een klomp goud koopt en je geeft een klomp goud aan de volgende generatie door om daar van pensioen te gaan. En die verkoopt het weer aan de volgende generatie. Dan op zich is, het, ja, is dat geen... Geen ponzi scheme maar ja, AOW is eigenlijk wel een Ponzi-scheme, uh -uh. omdat er eigenlijk niks is. De, de, de eerdere, de, de eerste investeerders worden direct betaald uit het geld van de tweede investeerders. Uh -huh. Nou, maar bij een pensioenfonds omdat dat ook niet echt als uh, bekernis nee, als... nee, nee. is. Omdat het verplicht is, is het ook allemaal niet meer veilig. Eh, want, want dat neemt de integriteit weg uit dat soort bedrijven. Die hoeven niks meer, geen moeite te doen. Ja, goed. Um, uh, we racen nog even snel erheen. Oh, we zijn uh, bijna aan het einde. Laatste bericht. Laatste bericht. Ja, oh ja, dit was net over. Ja, ja. Uh, dan gaan we even naar de UWV toe, uh, want daar is ook weer het een en ander aan de hand. Zit er zit zo'n foto bij van zo'n man die ook zegt: <laughs> Kijk van uh... minister Koolmees. Ik vind het een hele mooie foto. Hij kijkt een beetje als een Koolmees die zo'n zak zo zo zo pinda's ophangt in de tuin. Dan, dan kijken die coalmezen ongeveer zo. Hè. Maar uh, ja, de aanpak fraude krijgt geen prioriteit bij het UWV. Dus, dus dit is dan de partij die, die bijvoorbeeld de slachthuis moet gaan doen. Omdat, uh, omdat ze dat veel beter kunnen dan een private partij. En die moeten ook zorgen dat mensen voor hun pensioen zorgen. Want ze kunnen heel goed met geld omgaan. Want, want gewone mensen kunnen niet met geld omgaan. Maar bij de overheid kunnen ze heel goed met geld omgaan. En wat er hier bij het UWV gebeurt is dus een goed voorbeeld van hoe goed de overheid met jouw geld kan omgaan. Ik uh. ja, bedoel, ja, het hele verhaal was dat uh, die mensen, de mensen die mensen hebben recht op een uitkering als ze hier gewerkt hebben, maar dan moeten ze nog wel steeds in Nederland zijn om die te mogen incasseren. En er waren er al nep adressen waar een heleboel mensen op geregistreerd stonden, die waren intussen alweer terug naar Polen gegaan, maar die kregen nog wel steeds uh, hun UWW uitkering. Uh. En uh, de, de, de reden hoe dat verklaard wordt, uh, hij legde, minister Koolmeet legt in de brief aan de Kamer uit hoe het, zo, hoe het kon gebeuren. Uh, de crisis verdubbel, door de crisis verdubbelde het aantal aanvragen voor WW-uitkeringen. Dus Het is een crisis, hè? die komt ook zomaar uit de lucht vallen. Dit, dat, er, dat er enorme fraude is, het wordt gewoon een crisis genoemd. Uh, en de prioriteit voor het UWV en bij S. SZV lag in deze crisistijd bij het houden van de dienstverlening. Dus bij het oppeilhouden van de dienstverlening is gewoon zoveel mogelijk uitkeringen eruit pompen. En, en gewoon geen enkele vragen stellen. Mm -hmm. En het opscoren van uitkeringsfraude kreeg dus geen prioriteit. En loesje tussenpersonen kregen zo een kans. Bovendien werd ook nog eens een menselijk contact. Bij het UWV wegbezuidigd. Dus hij gaat ondertussen gaat die bedrijf niet... voor meer geld te hengelen, want ja, het menselijk contact is wegbezuidigd. Dus dat, zonder menselijk contact kan je kan je niet het uh, uitkeringschouden oplossen dat er twaalf mensen op één adres geregistreerd staan. Is 12, dat überhaupt ooit geweest, menselijk uh, contact? Uh, ja. Ja, ik denk, denk het niet, want, want het zijn geen mensen, dat hebben we net vastgesteld. Het zijn reptielen. Uh, <laughs> dus is, uh, los, uh. Reptielen met mensen, die hebben de contact daar. Uh. Uh, maar nou, uh, ja, hij belooft dat het voortaan beter wordt en dan gaan ze databanken vergelijken. Uh, ja, dat is dus een tiental poden die op hetzelfde adres brengen, uh, wonen opgaven zonder dat er een belletje gerinkelen. Uh, Daar gaan we zo meteen nog even op terugkomen. Waar gaat verder? Nou uh, ja, het eindigt, uh, uh, is, uh, is uh, ook zo tussenpersonen die, die uitkeringen aanvragen voor mensen die bijvoorbeeld slechte taal spreken, maar soms dus, door malafide, uh, uh, soms dus malafide kunnen zijn, geregistreerd worden zou gaan registreren. Ja, het, is natuurlijk, uh, het is raar dat ze zien als dienstverlening stond centraal, dat betekent gewoon uh, iedereen de uitgeving geven die erom er komt vragen. De dienstverlening is niet ja, dat de belastingbetaler uh, ook uh, bediend wordt, dat ze een beetje kijken dat, uh, dat er geen fraude plaatsvindt. Nee, fraude heeft gewoon geen, geen prioriteit. Hm. Ja, uh, goed, ja, wat ik zei, van teruggekomen uh, terugkomen, dat was uh, namelijk, uh, ja, nieuwsuur, van uh, een periode die was uh, dus hier achtergekomen gekomen, en die hadden uh, de ontwikkelaar van de software uh, die het UWV gebruikt, die hadden dus ze geïnterviewd. En die man, die, die, die vertelde er uh, van, zo van, ja, op een gegeven moment had hij de politie op bezoek en die wilde uh, bepaalde data hebben van uh, iemand die liep te frauderen. Dus hij zei, nou, doen we zo en zo. Tikt wat op toetenspoort en hoppakee, die data was er en hij zei er toen bij, als je wil kan ik alle fraudegevallen voor, je, voor jou zo pakket opvragen. Presenteerblaadje aan jullie geven en wat ziek idee hebben die, meteen alle fraudezaken uh, hebben jullie. En hij zei toen, dus in dat interview, nou de politie was daar niet in geïnteresseerd. Nee, dat wilden ze niet hebben. Ja, ja dat, uh, dat, uh, dat verbaast mij niet. Nee ja, goed, en we kunnen natuurlijk speculeren waarom dat is, maar, ja, het lijkt me ook wel misschien een beetje logisch. Ja, de, keer... de reden is dat het, dat het geld onder dwang wordt afgenomen. Dus waar we überhaupt geïnteresseerd zijn om de mensen die, die je toch kennelijk kunt dwingen om hun geld af te staan, om die, uh, ja, die enigszins te beschermen. Dat, dat, dat is geen enkele noodzaak toe. Nou, ik denk eerder van kijken hoe, hoe, hoe het bij hun het systeem werkt, hè? van de, bij justitie is het zo van uh, iemand doet een aanklacht of ze, ze doen een bepaald onderzoek, dan gaan ze heel gericht zoeken naar die ene persoon. Als jij hun al, al, uh, in één keer alle data van fraudeurs uh, op presteerbladje presteerblaadje uh, geeft, dan betekent dat voor hun gewoon heel veel werk. En daar hebben ze misschien geen zin in of dat komt er niet uit of dat past niet in hun systeem, zeg maar. Het systeem waarbinnen ze werken is daar niet voor uh, ontworpen, zeg maar. Hmm. Ik begrijp wat ik bedoel. Dus dat is, de, voor hun is alleen maar een hoop koppijn kop en werk. Uh, dus ja, ik denk niet dat ze daar gewoon op zitten te wachten. Nee. We zien wel hoe dit gaat, af, uh, ja, hoe dit gaat aflopen, maar ik, uh, ja, ik denk dat het uh, nog geen. Uh, ik denk sowieso, zolang de uitkeringen uh, blijven bestaan, uh, zou het ook geen uh, einde van de uitkeringsfraude betekenen. Dus, uh, ja, de beste manier. Nee, dit, het... dit soort dingen gaan al jaren door. en Dat gaat ja. ook nog een jaren door, er gaat niks veranderen. De beste manier om dit tegen te gaan is gewoon uh, privatiseren. Ja, vrijwillig maken van de brede ragen dan dan. Uh... Ja. Ja, je verzekert jezelf tegen werkeloosheid, dus ja, dat is een zaak tussen jou en een verzekeraar, lijkt mij. Of je legt gewoon een hoop uh, crypto opzij, of je begint een mining uh, operatie, dan <laughs> creëer ja, je je eigen geld. Nou nee, uh, ja, goed, dan uh, was dit het einde van het programma. Ik, uh, ja, ik wil in ieder geval iedereen bedanken uh, voor het meedoen met het programma. En uh, uiteraard de uh, luisteraars danken voor het luisteren naar dit programma. En uh, uiteraard zijn uh, we volgende week weer. Ik wens iedereen nog een vrolijke, vooral heel erg fijne week toe. En ik zou zeggen, toen we het ook niet.